I'll meet you. Lately I'll find you're out of my arms. And I'm out of my mind. Let our love take wings. Some midnight. Round midnight. Let the angels sing for your returning. Let our love be seen and sound. Oké, okay, nou, nou, we kijken wel, denk naar de. We zijn er zo. Old mind mind comes around. Oké. Okay. We're all midnight. Comes ja. around. Dat Ja. Nou, lieve mensen, een heel gelukkig nieuwjaar, Alle. Okay, Hier zien jullie eigen bubbels bij Elsie Doen Guse. we. Ik heb Noor, vandaag als gast toch, Loris en Jeroba. En Noor is, dit is even, even, hij is weer beroemd, zoals jullie weten. Maar in ieder ja, geval, Noor heeft een krantje. Een krantje, daar ga je zo zelf over vertellen hoor. Dan ga je misschien via okay. de intermedia guus. Nou, een hele nou dikke zoen. Van wie? Van Judith. Judith van de? Van de ja. Dat de dochter van de Hede. nee zijn beld, zijn goede timing heeft jullie het altijd perfect op tijd, Jut. Heel goed nieuwjaar en dikke pakken terug. Onnodig Kijk. dat te zeggen. Nou, dat hebben we dan ook geregeld. En we eens even kijken. Ja, want dat kruidje, dat is, uh, dat moet je zelf even. Uh, that's a great place to live. En dat is natuurlijk, uh, dat kruidje. Dat klinkt zo positief. Ja, dat is ook een heel positief opmondelende krant. Over de nieuwe tijd, maar nou moet ik eigenlijk nooit dat zeggen. Dus je moet haar interviewen. Ja, dan moet je zo even niet met je telefoon pakken, maar. Precies, hoor, anders gaat het. En dan zit een knopje op en dat kan aan. Ja. Bij deze. Nou, inderdaad, hoor. Ja, gaan we eens even kijken of je er bent. Zeg eens wat. Dag allemaal. En nu? Dag allemaal. Oké, hey, nou hoor ik je daar ook. Wat leuk. Ja, nou dat gaat maar vertel eens eventjes wat over, over dat krantje want uh, Bubbles die is zo enthousiast ja, Bubbles is ingelezen. nooit enthousiast, zeker niet als het over oh, de lezen leest gaat, is heel negatief als je net over al altijd is. altijd een hele negatieve man geweest Tuurlijk. ik stond net nog een krukje te zoeken om me te verhangen die mee. nee, dat is een heel, ik heb het een heel klein beetje ingelezen hoor, want ik had wel al tijdig jouw krantje maar vandaag ben ik, in, en dat heeft me meteen geboeid dat het gedichtje wat er voorstelt wat van jou gezellig is moet je mij even zo voorlezen Het is een heel creatief dametje en die, die heeft een hele positieve krant daar moet je veel meer over vertellen. Ga jij dat maar eens euh, lekker doen? Dan gaat ook dirk een tukje doen. Dan gaat een simpel probleem... Een... Oh, daar gaat het om, hè. He. Daar gaat het gewoon om, hè. Om dat tukje. Het is de nieuwe tijd immers, hè. Dat doet me een beetje de oude hitweek denken lieve mensen. Maar, ja. ja, ach. Het is, het is wel wat... Uh, het ziet er wel wat strakker uit. Hitweek, dat was toch wel... Uh... Nou, toch ook zo'n soort... Uh, ja, maar dit week vond ik voor er te vrolijk eruitzien. Mag ik dat? Al? Ik ben lekker... Nou, is even maar, maar die krant is nee. zo positief, ik moet er een beetje tegenaan nee, natuurlijk. Het, tja, ik heb een exemplaren plaatje gehoord. Maar kijk, het ja. mooiste is eigenlijk dat de helft van de pagina's dat lijkt te reclame. Ja, maar... maar je en dat is het waarschijnlijk helemaal niet. Ja. Er staat geen reclame in. Nee die, in. nee, die staat geen Als je zo openslaat, dan is dit normaal zo... ...van, uh, wilt u nog een lening of zo? Nee. ik oh, nou, liet nou we het toch over hebben. <laughs> ja, het is dat je erover bent, nee. nee, ik wil het wel eens tijd worden voor goed nieuws. En het uh, goede nieuws, dat schrijf je toch niet allemaal zelf? Helemaal niet. Nou dan. Maar wel veel. Maar hoe, hoe krijg je, je het voor elkaar om zo'n zo krant te maken zonder reclame? Ja, dat is wel. bijvoorbeeld jouw gedichtje al, hè? Kijk, alles... Het is een platform, Great Place to Live is een platform voor pioniers. Pioniers, mensen die de wereld mooier maken, omdat ze een heel mooi hart hebben. En dan maakt het eigenlijk niet uit wat ze doen, ik haal ze overal vandaan. Ze komen uh, nu uh, ook echt vanzelf. En zij schrijven in de krant. Dus het zijn elke keer andere mensen. Nou, dat is wel leuk. Dat is superleuk. En die is mensen het... kunnen gewoon zelf ook wat insturen. Ja. En de redactie is? Ja, dat ben ik. Oh, helemaal ja. in je eentje. <laughs> nee, er nee, zijn mensen die helpen. Sonja van der Saar helpt. En per van de krant... Uh, van der Saar, per... dat klinkt als een voetballer gelijk. Ja, ja, ja. Komt uit dat En per, per, per editie, zeg maar. Er verschijnen er drie per jaar. Per editie is iemand uit Noorwegen, begrijp ja, ik Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ja. nee, nee, nee. Ja. Ik begrijp het even helemaal niet. Ik <laughs> Nee, doen er een andere groep mensen mee, omdat het thema iedere keer verandert. Mm -hmm. Er is ook iedere keer een uh, andere ontwerper die het uh, vormgeeft. Liefst uh, aanstormend talent, waardoor het ook een platform is. Het heeft een oplage van 15.000. Zo, dat is best wel. Ja, is. En het wordt uh, via via verspreid. Goed, goed. Net als wanneer het ziektes. En daar kun je je op abonneren, zelf. Ja. Je kan je erop abonneren. We hebben nu 1700 abonnees. Zo, helemaal goed. Hè? En de rest. Uh... Ja, de rest, uh, dat brengen wij rond. Op, uh, mensen komen dat halen. Ik ga zelf op de fiets uh, door Rotterdam en leg het in alle cafés neer. Dit is een krant, die heb je vooral in Rotterdam? Nee, in Nederland. Kijk. Je hebt nooit gewoond in Rotterdam, hè? Ik woon in Rotterdam, maar er wonen veel mensen ook in Rotterdam. Nee, maar anders gaan mensen verwachten dat je ook op de fiets langskomt, waar dan ook. Dat doe je alleen, <laughs> nee. er er doe in, de alleen de in Rotterdam. Ik doe dat alleen in Rotterdam. Oh, Oké, okay, oh, nee, dan is het goed. In Noorderenland, hé, dat is zo goed. Met al die bruggen. Op Als al spelen hoor. Hé, en is nee. ook een plaatje, dat is omgekeerd Hoe kom je op het idee om een platform te maken in de tijd dat iedereen internet gebruikt en zo, nee. en jij gebruikt een heel dik papier ook nog? Ja, klopt. Ja, ik vind dat leuk. Dit is om te bewaren. Dit ja, ja. is om te bewaren. Is om, uh, Omdat het internet is allemaal veel te vluchtig. Het is heel fijn, je ziet het al, jij vindt het fijn om dat vast te ja, houden. Ja, het voelt lekker. En te Deze bladeren, het en te kijken, nou. en rond te En ik heb nu al een heleboel dingen gezien. Ja, Ja. ja. Het gaat niet over één ding zelfs. Nee, het, nee, het, het gaat over heel veel dingen. De... Mensen, het is echt een hele aparte geval, oh, hoor. Ik heb een beetje ingelezen. Ja, toch? Ik heb dat maar van, in de werktijd gedaan, dus dat inlezen in de, in de krant. En? Nou ja, ik, ik ga inderdaad binnenkort weer naar het instituut en hou ik dus een openings, het ik, En in de meantime lees ik de krant, de krant van, van Noordus even in de, in de tijd En ik zie er wel een soort reclame in staan voor de Nationale Jongeren- of Jeugdraad, maar dat kan natuurlijk maar wel. Nee, niet meer bij, Guus. Nou, reclame, kijk, een platform, ja. daar zitten natuurlijk allemaal mensen in, die pioniers okay. uit heel Nederland, die mensen die hun hoofd boven mij maaiveld uitsteken, die publiceren hierin en ik wil niet dat ze over hun eigen initiatief gaan zeggen van kijk eens hoe goed ik ben het moet altijd gerelateerd zijn aan het thema of aan een maatschappelijk issue of het moet een algemeen nut dienen en niet alleen uh, van hunzelf en dan wil ik altijd graag het allerbeste wat die mensen te bieden hebben. Goed, hoor. Een hele goede selectie, uh, Protegeur. Ja, ja, ja. ja. ja. Want het geestelijke is hoe je de dingen bij elkaar brengen. Dus volgende ja. maand ziet de kranten weer anders uit. Ja, helemaal anders. Oh, je hebt een heleboel maanden. Ik heb er een beetje ingelegd. Ik ben echt zeer enthousiast. Nou, kijk, de homolude en stout. Ja, of oh, een rolbroek. Dit heeft alleen helemaal geen. Homolude en Ja, Dit ja, ja, ja, ja. oh, ja, dat is toch mooie plaatjes. Een spelende mens. Ja, voor Bubbles de Lolbroek, hè, die vertaalt dat wat simpeler altijd. Ja, ja Het ja, ja, ja, ja, ja, is een Het is een zwartje. En En er staat inderdaad een echt Noorwoord in ook. Ja, het Noorwoord. En Noorderlicht, daar hebben we ook nog. Dat is mijn uh, privé-domein, het Noorderlicht-domein. Mm -hmm. Maar het is inderdaad wel heel mooi gemaakt. En ik, ik blijf af en toe pagina's als her, advertentie herkennen in eerste instantie Zie je dit ook weer, deze ook weer Dit is echt een prachtige advertentie van Heeft u nog wat vergeten met de kerstdagen? Bestel dan nu Nou, nou doel is droom plus deadline Dat gaat over het volgen van je droom ook maar als... het ziet er hip uit, ja. Ja, ja. Dat jij het als advertentie ja, herkent. Ook maar opkomt, maar ik dacht, dacht ik maak even. iets hips. Nou, deed de, de, dit zo. De ene de foto, de foto de die Noor gemaakt heeft, gemaakt, waarvan ik dacht dat het een compilatie was hoor, weet je wel. Van dat het wat? Een ja. compilatie? Ja. Een compilatie, ja! Ik zat al ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik, ik, ik zat nou extra met de bladeren in die krant gelijk. Ik denk dat je kijkt, daar is Noord dus Noorders echt. Ja, en nee, die was die andere, hoor. Je bent... ja, die andere. Weet je met dat gezinnetje, die zo in de. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zat er niet in deze nog? Ja, nee, die staat niet in deze. Ja, die heeft Noord Noordus ook genomen, die foto van Cruz. Dus. En het lijkt net of ze dat. Dus, Zij was hier dus echt. Kijk, Omdat die lijkt heel erg net. Ja, maar hij is ja, wel is mooi. Echt. Maar zeker weer met dat dingetje erboven is het toch weer een reclamepagina. Reclamepagina. ja Voor het goede als bricht, leven. Als bricht, ja. Reclame ja. voor het goede ja, leven. Nee, maar je verwacht dat daar in die puntjes dat daar een soort tekst staat ofzo. Er staat een goede ja, refo, ja, tekst in Braille. Kijk, hey, kijk. hey. heb ik okay. niet gedacht, hè? Nee, die heb ik niet gedacht. Er staat een tekst in Brian. Maar, hoe lang doen jullie dit al? Sinds uh, 2006. Zo. De helft van 2012. Hè? Ik wil het raar doen met mijn uh, kabbalistische uh, maria. Nee, de helft van 2012 is 1006. Ja, precies. Ah! Ik kan niet zo goed rekenen, maar dat weet ik, ik weet wel. Het is goed dat ik geen heb. ben. Ja. Kijk en dan de achterkant is dat reclame of is dat reclame dan hoef ik hem niet eens om te draaien zo gevoelig ben ik zo gevoelig ik ben, ben ik dus Ik is een blikvanger he? dus heel goed gebruikt het is great. een blikvanger ja. great place wat staat er toe? Nee? ja live hij is dyslectisch hè? toch Floris is dat reclame ah, ja. die floor. voor die krant daarom vind ik het ook wel <laughs> grappig ook ja, heeft hij ook uitgelegd worden. die geluisterd ah maar kijk het gaat echt overal over echt ja die kant is geen eentje, hetzelfde. Is ook helemaal niet een logica. Uh, nou, niet wordt, voor mij. Maar ja. hij wordt gemaakt door de mensen van het netwerk. En niet iedereen is een schrijver. Dat, dat is het Dat Noord. Uh, ja, ja. Dat is ook het enige wat ongeveer hetzelfde is, maar dan is de stijl hoe dat opgemaakt is en zo alweer heel anders. Ja. Ik vind het echt uit tot leven. Ja, absoluut. Ja, hier, hier moet je binnenkort verzamelmappen van maken. Ja, het wordt een Wat, als een soort boek. Ja. Ja, hoor. Ik zou er heel zuinig op zijn. Ik ben er ook heel trots op. Ik ben blij met van je. Ja. Maar, ja. Hoe, hoe kan het dat wij hier in de stad dat dag nergens komen dan? Ik vraag nu wel, dus Ja, precies. Oei. Precies. Ik We ja, weet nog ja, niemand dat het vraagt. Dat is de Times de Charlie Parkers. Dat is graag. Noord. Het is echt ook in Utrecht verkrijgbaar ergens? Nou, ik ken niet zoveel mensen in Utrecht. Het, ja, het ja, de naamloos borrel, ik was net op de naamloos borrel, heb ik een hele uh, stapel meegenomen. En daar zijn dan 50 mensen, dus die hebben hem dan allemaal. En als het een beetje mee zit, gaan ze ook nog een pak halen en dan gaan ze het zelf uh, bij hun eigen dingetjes uitdelen. De nieuwjaarsborrel. Ja, nou. Ja. Dit is het nu ook, hè? Roost Mensen hebben een goed nieuwjaar, hè? En dit wordt een goed nieuwjaar. <gül> dat voorspel ik ook ja. nu al. Het wordt van, geweldig. Nou, van de zomer zou je aan het oh, denken, de door, als je het heel tof en denkt, wat zijn ik nou? Dat zou ik Ja, het het goed jaar <gül> Lieve mensen, op een eeuwig nieuwjaar. Ja, dat, mijn idee is het wel. dit is een best wel moeilijk om dingen te Heerlijk Heel lekker fris. Heel fris. net uitgeperst nou, zien we wel, Jochem, met wat we nou allemaal beschrijven, die zegt dus ook, is dat Hitweek? Ja, nou, jongens en meisjes. Hitweek 1. Het, het is dus... ik net een het, Ja, ik vind het inderdaad het toch wel iets mee te maken hebben. Ja, je komt ja, alleen Hitweek. geen muziek in tegen. Nee. nee. Maar Hitweek kwam je ook een heleboel geen muziek tegen ja, uit. Het belangrijkste wat ik daar las had weinig Laat met muziek te maken. Ja, dus... En dat is het blaadje van de van de, van de baas van deze zender namelijk. Was dat ooit? Ja, was het thuis. Ja. is vandaar uh, dat mensen dan de hele tijd denken. Want jij zei het ook. Op, het, ja, het heeft wel iets met Hitler. Nee, dat wel. Een soort het is alleen een hele nieuwe, moderne stijl. Ja. ja. Weet je wat ik dacht? Een hele maatschappelijk verantwoord ondernemer, dat is best wel saai. <laughs> ja, en het komt wel... Maar onze meisjes hier kunnen jullie dus nog wat van leren. Ja, Maatschappelijk dus. ondernemen is best wel nee, saai. Nee, het is hartstikke leuk om te doen. Maar de regering zegt dat je het moet doen. En als zij dat zeggen, dan heb je, dan heb je meteen geen zin meer. Maatschappelijk okay. ondernemen ja. Ja, ja, maar... is gelijk aan niet rijk worden. Nou, nee. Nee, nee, nee, nee. nee dat is niet... <hijen> <hijen> Maar, misschien versta ik iets anders onder rijkdom dan jij. <hijen> ja, nou, nou, laten we daar eens een discussie over opzetten. Wat verstaan we hier allemaal onder rijkdom? Nou, geestelijke rijkdom. Oké, okay, nou, daar ben ik uitgepraat. Je hebt hier prettig voelen, toch? Klaar. Nou, zo rijk zijn we dus allemaal. Nou. Ja, we zijn er niet veel, hoor. En het is scheelt, jongen. Je geen portemonnee bij je te hebben ook, hè? Er zit ook rent op. Er zit ook rent op, ja, ja inderdaad. <hijen> Kijk, binnenkort weet Floris daar alles van, die heeft een baan aangenomen bij die uh, G-bank. Tjonge jongen, die bubbels zijn echt mijn stoppen. Ik heb een baan, maar hoef niet iedereen te weten. <laughs> Schaam je je ervoor? Ja, je schaamt je ervoor. Florian. Wat zeg je? Wie? Wat zeg je? Wie? Goh, dat lekker Limadari. Schamen! U kom maar gewoon met iets. Chinatown my Chinatown <laughs> Where the lies are low There is no no other land Drift to and fro Dreamy dreamy Chinatown almost eyes are brown Heart seems light, and life seems bright, in dreamy Chinatown boy. Go, go, go, wave on, wave on, wave on! By Chinatown Where the lights are low There's no, no other land Rift up to and fro Dreamy, dreamy Chinatown Hope eyes are brown Heart seems light And life seems bright in dreamy, Eentje. Dat de microfoon is niet aanleggen, dus. Ja, Jawel, zij, zij weet dat er een knopje op zit. Eentje? Er zit een knopje op. Bij kruiwagen, is niet. Op een kruiwagen zit geen knopje. Dat is een uitspraak, Aziatisch. Ik kan een kruiwagen niet Moet je wel even stil zijn, Nou, zin in. De waarheid. De waarheid woont. De waarheid is. De waarheid is herkenbaar. Stel je eens voor dat iedereen de waarheid weet. De waarheid woont in oude stenen en in het onbewaakte ogenblik. In de ogen van de onbevangene, een kind dat niet weet dat de waarheid de waarheid is. Want als je denkt de waarheid te vinden, zo dat het vast is en je er een constructie omheen kunt opbouwen, dan heb je het mis. Dan is de waarheid alweer voorbij. De waarheid wil ongrijpbaar blijven, net als ik. Maar hoe kun je een ongrijpbare waarheid herkennen? De herkenning is van jou en dat is wat je ermee doet. Dat maakt dat de waarheid voor iedereen anders is en zich aan iedereen anders openbaart. Maar hoe kun je er dan over praten? De herkenning die ondefinieerbaar is en zo moeilijk in woorden te vatten, er zijn geen woorden voor de waarheid. Je vervalt in termen als ik voel... Ik denk, of ik weet het zeker, maar je kan er nooit een ander mee overtuigen. Dat maakt de waarheid breekbaar, maar voor jou een rotsvast vertrouwen. Alles van waarde is weerloos, schreef Lusjebert, en misschien bedoelde hij dit. En dat is het ongrijpbare, en toch kun je het delen, als je de herkenning deelt, de vonk van het onbewaakte ogenblik, van het oplichtend moment, en dan het lef om er samen iets mee te doen. Of liever... De wetenschap, dat de herkenning de waarheid is. Voor ieder persoonlijk, je hoeft het niet te weten, enkel het vertrouwen in elkaar, dat je de vonk van het oplichtend moment meeneemt in je verdere handelen en beslissingen. Dan herken je elkaar, of liever herken je de waarheid in elkaar, of de waarheid van de ander. Wat, als iedereen de waarheid zou kennen? Dan is er werkelijk respect. Qui e veritas, wat is de waarheid? Vier Adest, de man, de mens die er is, die erbij is. De herkenning van de waarheid, zo dat je er sprakeloos van wordt. Kun je de waarheid samen groter maken? Ja, door haar los te laten en te laten zegenvieren. Vrijheid is liefde. Goh. Oh ja. Het klinkt heel mooi, hè. En toch heb ik zoiets dat iedereen met een beetje negatieve kerkervaring en zo... nou die rillingen over de rug loopt. Nou, dan heb je het mensstukjes nou gevallen gelegd hoor. Nou, oef, oef. <laughs> nou dan, eh, oef, oef. dat is het. Ja, ik zeg altijd de verkeerde dingen verder, hoor. Dus. Ja, maar dat is elke regel van dit gedicht pas nu. nu. Ja, ook nu. Nu, nu is dit ogenblik. Nu. Ja, maar ik nu zeggen ze daar ja, weer ik, voorbij. Behalve met de tje. Ik moet de hele tijd denken aan het inge, ingehouden praten. van, van, van bij zo'n begrafenis. Of zo staat er iemand. dat laatste woord. En ik wil toch even nog aandacht geven. aan. weet je wel Heel vriendelijk. maar En het is wel een heel mooi gedicht. Ik ben heel gemeen bezig nu, geloof ik. Hè. Ik bedoel het helemaal niet zo boos eigenlijk. Is ook het pijnlijkste nu. wat er is. is dat als er net iemand. weg is. op een begrafenis jij bent er nog. Ja, precies. Dat is het pijnlijkste nu. Ik zou dit gedicht bewaren. En, en voor zo'n gelegenheid, maar. Nou, wat een. Nou ja, nee, maar ik denk ik dat, dat het... het er is. zijn een heleboel mooie liedjes ook die ze bewaren voor zo'n gelegenheid. Toch? Ja, het bewaren dus Maar je zou niet alleen bruiloft gegrond, of gegrond, gegrond. Of Ja, zeker. Ook nu voor Ja, maar ik, op zo'n bruiloft vind ik het ook zo serieus altijd. Ja, van, dat er zo iemand... komt van lichaamslust of serieus. Het is ook best wel serieus. Heb je niet... Het is een heel serieus gedicht. Heel serieus Dat klopt. Het is een heel serieus gedicht. Ik dacht het is wat vroeg om de avond. En het is ook heel lang. Maar... Het is wel zo dat mensen vaak denken de waarheid in pacht te hebben en vanuit daar heel lelijke dingen doen. Ja. En dat kun je heel diep ervaren. He, iedereen schreeuwt dat hij de waarheid weet. De kranten, de politiek, soms de wetenschap, eh, mensen in het bedrijfsleven zeggen zo is het. Als je dat heel diep voelt. Wat vind ik is dat mensen dat niet alleen doen, maar mensen doen dat. Ja, ik merk nou tenminste wel een beetje gedrevenheid tenminste. Ja, Nou dat had ja, ik net ook wel hè? een beetje willen horen <laughs> Nee, dat komt voort uit de diepste pijn ook En het diepste verdriet Dat je ziet dat het niet goed gaat met de wereld Dus ik wilde iets doen Maar hoe ja. ziet de wereld eruit Als het er goed mee gaat Dan is vrijheid liefde Zo, dat mag je me eens even uitleggen Want dat is wel heel moeilijk Vrijheid en liefde. Ja, ja, dat is vrijheid in verbondenheid met elkaar. Mm -hmm. Dat is toch wel mooi, hè? Ja, maar vrijheid is ook iets, iets, iets net zo ongrijpbaars en net zo moeilijk als de waarheid, weet je? Daar zit mijn dingetje. Nou, misschien is dat juist wel net het is het niet Want Dat je het nu, het nu bevestigd ziet samen. En dan hoe meer zie je, hoe meer vreugd. Uh, jawel, dat wel, maar. je eentje is eng. Maar vrijheid is ook iets heel engs. Hè? Dat, dat moet je niet aan de verkeerde mensen geven, zal ik maar zeggen. Ja, ik weet niet. Vrijheid is ease of mind. Ik bedoel niet vrijheid dat je uit de baas bent, omdat je toevallig veroordeeld bent. Nee, nee, nee. Ik bedoel vrijheid, gewoon vrij. Ik ken een heleboel mensen die hebben af en toe aparte gedachten, waardoor. Die, die, die, ...die vrijheid voor die gedachten... ...die kunnen ze beter niet hebben op dat moment. Niet dat ze die gedachten niet mogen hebben... ...maar het zijn mensen die kunnen zich niet inhouden... ...en die gaan die gedachten dan ook... ...vormgeven zal ik me zeggen. Ja, Maar die schaden daar een ander mee. Zijn... Uh, waarschijnlijk ook zichzelf. Het kan een dus ja. nooit liefde zijn. Maar, nee, maar... Soort voor, e is, e dat is nou net het moeilijke. Mensen zijn hele ingewikkelde wezens. Hè? Ik, ja, nee, echt waar. Ik, ik ken mensen die zouden ook dat soort... idioten dingen doen onder... ...met het gevoel en in de waan... Dan en ik noem het dan even waar Want wie weet, kijk dan gelijk een klap van iemand Die daar helemaal ja, andere wang is ja, pre dus. ja precies, maar dat is heel moeilijk Dat is iets heel moeilijks gewoon Liefde is iets heel moeilijks Vrijheid is iets moeilijks De waarheid bestaat ook al niet Wat, wat hebben we dan nog over eigenlijk? Ja, ja, plezier. Plezier. Ja, nou, Kijk, dat is een hele goede. Nou, ja. daar gaan we voor. Uh... Hey! Well, if you feel low down and trouble's on your way, it's time to have a showdown. I love you, blues away. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> love that <love>, rhythm. <laughs> <laughs> oh. All Maken, ja, lachen natuurlijk door, dat blijft er over natuurlijk. Het schijnt dat dat eigenlijk de bedoeling was. En als je daar niemand mee in brengt in de weg, dat is natuurlijk een kunst van het leven. Lijkt mij gewoon. Als je een dus loop kan maken, niet ten koste van iemand anders, dan ben je goed. Ja, maar nou ja, goed, als best zal in de Ja, ja, ja. Dat is wel heel moeilijk natuurlijk. Ja. Ja. Nou, het is grappig. Als ik, ik aan mensen zelfs. vraag: wat is voor jou een great place to live? Hè? Dan heb ik een heel groepje mensen bij elkaar en dan vraag ik dat. En dan komt iedereen met uh, respect, openheid, okay. transparantie, gelijkheid. Uh... Wat betekent dat, allemaal? Ja, dat allemaal? Dat zijn allemaal van die woorden waar ik echt geen, geen hokje voor kan maken eigenlijk. Ja, maar je hoeft ja. toch ook een hokje daarvoor te maken? En wat, wat moet ik erbij voorstellen? Dat zijn ja. toch Bij transparantie, dingen? wat moet ik me ja, daarbij voorstellen? Het woord wordt zo vaak ja. gebruikt. Ja, ja, ja, transparantie, op, op, op, op, op, op, op, op, op het moment dat ze het gebruiken is het meestal niet in orde. Ja, transparantie is in leiderschap wordt dat vaak gebruikt omdat daar ook politieke spelletjes worden gespeeld. En omdat je in besturingsstructuren, daar wordt allemaal ingewikkeld. En dan is het niet meer transparant. Dus volgens mij is het transparant zeggen wat je bedoelt. En dat ook doen. Maar ook de doorzicht. Maar kom je dat wel eens tegen gewoon bij gewone <lacht> organisaties waar je dag in dag uit mee te maken hebt? Ja, ik kom dat heel vaak tegen. Dat is een groot issue. Kijk, ja, dan wil ik wel eens weten. in Wat voor kringen je dan verkeerd? Dat zijn... <lacht> ja, ja. <lacht> Maar ik werk bij Pentascoop. En Pentascoop is een uh, organisatie-adviesbureau. En die uh, hebben als doel om, om veranderingen te bewerkstelligen in organisaties. Zij nemen daarbij de mens als uitgangspunt. En als je de mens als leidraad neemt... Hè, de mens staat in zijn talent, die doet waar hij goed in is. En als iedereen dat doet in een organisatie, heb je een heel mooi bedrijf. En waarschijnlijk, hè, als iedereen doet waar hij goed in is... Dan zorg je ook goed voor de wereld, want dat is fijn. Dat is toch wel een beetje wat wij ons ja. aan de... Jawel, maar het blijft toch altijd heel moeilijk. Kijk, je hebt mensen misschien die zijn ergens goed in en die hebben helaas niet het luxe gehad dat ze een piano thuis hadden of zo. Ja. Eh, het nee, is maar maar maar zo niks met de nee, transparantie nee, te maken. Nee, nee, nee, maar. jij ja, gaat vanuit mensen. Ik ga ervan uit dat de meeste mensen willen altijd wel hun best doen. Dat zie ik ja. ook echt. Weet je wel, maar een heleboel mensen die, die, die, die zitten zo vast in een bepaalde richting terwijl ze heel veel andere capaciteiten hebben die ze of niet ontwikkelen, niet ontplooien en zo. Dat, dat vind ik eigenlijk interessanter als dat het allemaal zo transparant is, zal ik maar zeggen. Ik liever op al die talenten, zal ik maar zeggen, als op een een of ander iemand die iets zegt wat hij ook gaat doen, maar ik wil hem eigenlijk helemaal niet eens horen en hij gaat het nog doen ook, weet je wel, dat wil ik helemaal al niet. Dat is wel hartstikke transparant, maar... Nee, maar het is wat door ook zijn natuurlijk. Dus het... En dat gaat erom dat mensen... Nee, ja, ja, mensen hebben... ja, maar het probleem voor mij is... Al... Ja, mensen, mensen hebben talenten. Ja, hebben talenten en die het komen gaat... er niet uit. Nee, maar het gaat, lang het lang gaat mij over mensen hebben echt talenten. En een heleboel talenten die worden helemaal niet ontwikkeld. krijg je helemaal geen mogelijkheden voor om daar iets mee te doen. Nou, ja? daar gaat dit over. Om, in je, om te zoeken waar je eigen passie zit. Waar je eigen talent is. En vanuit daar je leven te gaan inrichten. Ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat klinkt... Uh, ...heel mooi... ...maar het, het is heel onwerkbaar... ...voor de meeste mensen. Je nee, ja, nou, ja, moet ja, ineens dan helpen. wel een hele andere stappen zetten. Ja, ja, een heleboel of? mensen zitten nou... ...in een of andere vaarwater... ...en het gaat die kant op... Ja. ...en je kan niet eens keren, zal ik maar zeggen. Ja, maar dit soort ja. nee, maar, nee, maar die komen hier ook niet mee in aanraking. Dat vind ik dus het jammere. Jawel, die lezen wel eens de krant. Het heeft niet voor niks een oplage van 15.000... Uh -huh. En misschien bij deze ook nog. Ja, dit is weer een autocatalytische reactie. Dat al die mensen die dit dus nu horen. Misschien dat gaan, een gedeelte daarvan. Uh, ja, dat gaat, dat gaat steeds verder. Misschien is het ook namens de zegt, Het is nu je, je ja, volgens mij ja, aandacht. Nou, nee, laten nee, nou, nee, dus we het even, even nog simpeler zeggen. Weet je wel. Er zijn een heleboel mensen die, die, die zullen iets moeten doen. Omdat ze willen eten bijvoorbeeld. Hè. Dan moet je gewoon iets. Wie betaalt, wie, betaalt, nou, wie betaalt dit krantje? Gewoon heel simpel. Simpel, Want er staat geen reclame in. Het is heel mooi papier. cool. ...en die zijn gewoon rijk, punt... ...die hebben geen problemen met niks niet... ...want dan gaan we daar natuurlijk allemaal solliciteren natuurlijk... <lacht> ...ja... <lacht> ja. <lacht> ...ik heb een heel leuk... <lacht> <een heel lacht> <uiteraard>. bedrijf? <lacht> Assistant manager bro. Ja, ...daar gaan we vandaag... ...nee kijk, je kan geld geven aan een goed doel... ...of je kan zelf iets doen... ...en dit is een manier om zelf iets te doen... ...en uh, kijk, Great Place to Live is inmiddels groter dan Pentascoop... Hè, ...want Nieuwe Garde doet mee... Dat is een netwerk van aanstormend talent, creatieve mensen, jonge mensen. Dat zit al in vijf steden in Nederland. Elvenstone Networks doet mee. Nou, dat zijn ook allemaal hele bijzondere mensen die gaan voor het uitwisselen van waarden. Wat, wat kan ik aan jou geven, wat kun jij aan mij geven en op basis daarvan gaan we iets ondernemen. En Great Place to Work doet ook mee en dat is een, uh, in, een, uh, een instituut eigenlijk, een onderzoeksinstituut, wat ook bepaalde waarden een organisatie kan doormeten en dan kun je uh, uh, op medewerkers tevredenheid in hoeverre kun je jezelf ontwikkelen binnen je organisatie um, in hoeverre is het leiderschap inderdaad transparant ben je trots, voel je je kameraadschap met, uh, met je collega's ik zou een soort herkenning hebben we, we gaan, we gaan, gaan allemaal waarding. solliciteren. Nee, <laughs> ja. al je hebt het helemaal niet door, Lief. Ja, je, je bent er, er al. al. Ja, je bent er al. Je Precies, bent er al. al. Dus dit is ons ja. uitgangspunt, lieve weer. Dit ja. is ook meteen op de linaars reden waar die ik zou willen houden. Die heb ik ook gehouden. Oh. We zijn er, Guus. Nou, is de tuin. En ja, toch uh, weet ik nog steeds niet wie het betaalt. Nee, ja, pendels, dat is wat zijn? Ja, wel, maar die krijgen toch ook ergens geld van aan, lijkt me. Ja, ja maar daar Want werken we 320 Ze kunnen wel kranten drukken, maar geld drukken lijkt me. Nou, nou daar werken 320 <laughs> mensen. Oh, dat is een groot Lord. bureau. Zo! <laughs> ja. nou, 320, dat geeft allemaal. Ja. Zoveel artisticiteit, vind ik het, Nou, maar je moet niet Dat uh... ja, is een heel groot bureau, dus. Ja, maar alles gebeurt low budget, weet je wel. Het kost helemaal niet zoveel om kranten drukken. De verspreiding uh, gebeurt allemaal uh, door mensen zelf. Mensen leveren vrijwillig hun bijdrage... ...dus er zijn wel 700 vrijwilligers hierbij betrokken. Weet je wel, inmiddels. Er is een groep van duizend die, die daar heel de tijd mee bezig is. en Het, het, het leeft. Die radio is natuurlijk ja. En het is best moeilijk, er is best veel voor nodig... ...om zo'n hele grote groep te mobiliseren... ...en om elke keer te zorgen van wat die mensen aangeven. Kijk, dat zijn mooie mensen en de een wil dit en de ander wil dat... En het is aan mij om te kijken van waar is er dan kritieke massa? Nou, waar wil, kan ik iets organiseren? Wat wil die organisatie uitdragen? Hmm. Wat, Floor, heb je even niet nee, slaap ja. Gewoon dat nee, de wereld een ja. mooie plek wordt ja. om te zijn. Ja, ja. Dat je door? Ja, nee, maar ook dat het gewoon weer een keer gezegd wordt. Oké. Okay. In het gesprek, dat vind ik belangrijk. Floor, nee, nou, dat had ik nog wel, wel, wel de begrepen, de de alleen. Ik ben al heel lang bezig met de wereld uh, hopelijk ooit een keer een mooiere plek te maken. Maar ja. Ja. dan loop je tegen een heleboel dingen aan. Ja. Nou, je komt nou, ja. En een zegt, zet zich ervoor in. Om dat binnen het bedrijfsleven mooier te maken. Want daar zijn de mechanismes best wel heftig. He, wat jij zegt, de mensen zitten in een vaarwater. Geld is belangrijk. De ego's zijn belangrijk. Politieke spelletjes. Dus. Het is een hele goede. Het is bijna een soort... Heel goed wat er nu gezegd is. Ja toch? Dat is een hele goede. Ja. En ze zijn daarin een van de weinigen. De meeste organisatieadviesbureaus... die zorgen gewoon dat het efficiënt wordt opgelost, Hop, hop, paar mensen eruit. Of een systeem uh, verzinnen... waar iedereen dan aan moet voldoen. En Pentascope is een organisatie... die gaat met die mensen samen... in de organisatie kijken hoe het beter kan. Dus oh, goed is maken die zichzelf overbodig. Ja, ja, maar je bent dus feitelijk... Er zijn dus bedrijven die huren Pentascoop in. En die krijgen zo een soort van uh, vanaf, v, ja, een soort ondersteuning in het mooie maken van hun... Uh... Nou, die hebben dan wel problemen ook, hè? Die ze beginnen bij jullie een, altijd met problemen. Een, nee, maar die willen een fusie. Of oh, okay. uh, ze willen een cultuurverandering. Een of ze moeten een, ja, nee, een nieuwe afdeling moeten komen. Of er moet iets veranderen. Of... Kijk, we gaan naar een nieuwe tijd toe. Ja, de tijd is zwanger, hè? Ja, en iemand zal die transitie moeten maken. En dat kun je op verschillende manieren doen. En ik doe dat met Great Place to Live. Door die mensen op te zoeken die daarvoor gaan staan. Overal in Nederland. En ik dacht, als ik daar nou een netwerk omheen kan maken, een sociaal grid eigenlijk. Dan worden die mensen sterker, kunnen ze dat beter doen. Ze kunnen elkaar inspireren. En ze kunnen zeggen, nou, ik ben helemaal niet alleen. Kijk maar, want hier zijn er nog een duizend. En die schrijven ook de in de krant. Wat voor de radio gedacht. Ik joch hem, leuk. Zo, Esmeralda. Jaap. Toch? show, uh, Adrie. Nou, dat is ook een interessant... Uh, Jaap, die gaat er gewoon vanuit. Over twintig jaar heb je weer paard en wagen terug in het straatbeeld. Nee <laughs> ja. Alleen, wie is het paard dan, Jaap? En waar staat hij in de gang? En wat vervoert hij? Ja, en wat vervoert hij? Geen bier, denk ik. Grappig, hè? Wat Esmeralda zegt, geniaal voor de werkgever. Want die kan gewoon zes keer per jaar op vakantie in zijn derde BMW aanschaffen. Nou, nu, ga eerst je rijbewijs. Nou, nou. Een Eikstap. Ja. Nou, Zij maakt foto's. Gewoon een hartstikke goed idee. Want Noor maakt dus ook foto's, Heb Want een webcam we niet. Laat eens wat foto's zien, joh. Eh uh, het Ja, het is hier met rood licht kun je dat niet doen. Ik heb een klein lampje. Ja, laat eens kijken. Laten we eens een experiment doen. Wat voor foto's waar gaan het over? Dan zien we ja. dat nog een lichtje. Glimmen ze? Glimmen ze niet? Moet je kijken. Je hebt een hele discussie over biobrandstoffen. Nou, ja, algen jong hè. Jongens en meisjes. Algen. Ja, ik zei het jaren. Biobrandstoffen hebben één groot nadeel. is dus dat kost je je eten. Ja. En daar wordt je Behalve eten algen. absoluut onbetaalbaar van. Nee, nee, nee, ik heb het dus uh, dat gaan we niet doen. Algen. Maar we hebben dus wel op het boerenbedrijf hebben een heleboel nee, nee, andere spullen. Hè, die we normaal niet meer echt kunnen gebruiken. Poem. Of die niet algen. meer gebruikt worden. En daar kan je een brandstof van maken, jongens, dat wil je echt gewoon helemaal niet weten. Maar ja, het probleem is dus dat al die boeren zitten zo ver van elkaar dat je dan met hele grote kostenpost komt. Want je moet zo'n fabriekje neerzetten waar je die energie daaruit uithaalt, zal ik maar zeggen. Dus het slimste is eigenlijk dat iedere boer gewoon zijn eigen fabriekje heeft. En dat moet ook gewoon kunnen, de pijpen liggen overal al, dus we kunnen gewoon zo aansluiten. Melk en gas Alleen, we moeten het wel eerlijker doen als met de elektriciteit. Want als we elektriciteit terugleveren, krijg ik minder terug... ...als dat het me kost om het binnen te krijgen. Snap je? Dus ik betaal, je betaalt zelf meer energiekosten... ...als je energie van het net afneemt... ...als dat je terugkrijgt als je het terug op het net zet. Want dat moet ze ook nog eens even veranderen. Weet je wie die machientjes heeft gemaakt? Uh, Joep van Lieshout bijvoorbeeld ja. ja die heeft allemaal die uh, dat is trouwens autonome. een kunstnaar, dames ja. en heren voor de mensen die dat niet ja. weten en die maakt echte echte kunst ja, ja. ja. die is heel ja. leuk hele echte kunst ja. hele echte jij van die auto machines ja hij heeft ook een uh, bmw uh, of een mercedes gemaakt en dan heeft hij dan uh, de bovenkant van afgeschroefd en allemaal mitrailleurs erop daar is hij al een keer je, mee opgepakt ja, zelfs. Daar ja, en, <laughs> en hij met me ja, ja, opgepakt. Nou en ja, hij heeft nou. ook een heel mooi laboratorium om bommen te maken. Ja, ook echt okay. ontzettend ja. mooi. Ja. Alsof nee, als, als, nee, als, als, als, best... als je een shaggy staat te draaien waar het niet mag. U mag hier niet roken, u mag wel draaien. Ja, ja, ja. <laughs> wel zo'n lap helemaal ingericht. <laughs> <laughs> Krijgt dus. Ja, maar hij mag wel draaien. <laughs> ja, mag wel draaien. Ja. Ik mag wel met met met drie Mag Maar ik schiet dan nu. Nee... Ja, maar hij denkt daarover na. Hoe je communities uh, dan cradle to cradle, maar dan uh, gewoon met je eigen ontlasting en met je eigen eten en dat nou, Lien, alles, je dat er, je er... naar uh, de maan mee onze ontlasting. Jij, nou, nee, Jij maar. ook hoor, Lien. Toch, Lien. Vanavond nog. Vanavond nog. Vanavond nog. maan? had de pleenborstel in, in het trap gelaten. Ja, inderdaad. Het is mooi doen als je poekt, hè. Oh, je, dat is toch een handige tip? Nou, wat heb ik nou weer gedaan? <laughs> nee, dat is heel apart allemaal. Ja. Ja, dat is een, het is een heel aparte kant, joh. of joh. Nou, dat is pas een kop. Die wil ik gewoon zien voor op de volkskrant of de Telegraaf of zo. Bijvoorbeeld, hè. Nee, maar wat, wat je zei, dat, dat, uh, als je energie van het verband wilt op een moment planten... Dat kost je je eten. Is dat ook zo met wolfsmelk? Nee, maar ook niet met de met, aardig. Met, met nou water. kijk, het al maakt niet uit wat gehaald. je gaat verbouwen. Op die, grond, op, op die grond kun je gewoon ook eten verbouwen. verbouwen. Ja, nou er is op deze wereld één groot probleem. We hebben namelijk eigenlijk maar heel weinig echt goed beteelbare, vruchtbare grond. Maar we hebben wel veel eten toch? Nou het probleem is ook, we hebben echt genoeg eten. We hebben alleen dan weer niet de logica om dat weer op de juiste plekken te kunnen brengen. Dus daar zit je al met een probleem gewoon... Kijk, als je weet dat er in de supermarkt komen twintig kroppen sla binnen en dan gaan er vijf worden er weggegooid. Want als hij die, die vijf niet weggooit, dan heeft hij altijd te weinig liggen voor als er iemand sla wil. Zo werkt het in de dan die Nou, dat afval wat van die supermarkt komt, als je dat nou eens terugbrengt, want daar kun je namelijk niks meer mee, want je mag het tegenwoordig ook niet meer aan de varkens voeren ofzo. Maar dat kun je wel vergisten. En als je het vergist, daar komt bijvoorbeeld gas uit. Gas uit. En daarna hou ik nog steeds mest over. Ik raak de mest niet kwijt als ze daar... Ja, ja. Ja, nou, we gaan eigenlijk dan weer terug naar kleine communities. Ja, maar we gaan niet terug naar kleine communities. We gaan juist daar naartoe. Ja, maar dat is net als vroeger. Nee, vroeger gingen ze juist de hele tijd naar grote communities Ja, de beweging is anders. Ja, precies. Ja, we zijn nu de andere kant om. We worden nou een bal met puisten in plaats van een hele grote bal, weet je wel. We worden allemaal die kleine puistjes. Met een, met een pijp in de, in de reet en bij de uien zo, maar het is gas inderdaad. Hè. Ja, 2, 3, 4. Zin, maar nou is dat zo. mooi nee, is een, ja, een, een mooi ja. ja, hele mooie zin. Hey, hey, hey, hey. en jij zegt dat het geen mooie zin is die ik heb. Ja, nou, laat de zin horen. Kom op. Zet schoonheid aan tot ontwikkeling, of het denken aan vooruitgang, of kan alleen lelijkheid dat doen, omdat we juist dan verlangen naar schoonheid. Weet hey, lelijkheid, is dat niet iets voor jou? Ja, dat kan ik ga, voor, ik ga eigenlijk voor het laatste. Ja, maar waar laat je door leiden? Hè? Waar we het nou over hebben? Van problemen, vervelend, vervelend, vervelend. Kom je ja, daarom in actie? Oude, of ga je op zoek naar schoonheid en ga je dat vergroten? Dat de is mooiste mensen inspireren tot verandering. De meeste, ja, ja, maar de meeste mensen vinden zichzelf heel lelijk. Ja, jij. Nee. Ja, Dat is ook terecht. Dus ja, ik heb er geen probleem mee. Toe. Ik zie er bewust zo uit. Ik heb er helemaal geen probleem mee. Nou, houd het niet waar, Guus. Nee, die hele, neus die had het Een hele, hele gesprekken, al. gesprekken wat meer heeft in de kast. Ja, gelijk wel de 11 in ja, Als je ja, jezelf een foto dan, dan, dan, ja, dan. Als je jezelf op je een foto ziet, dan. vind dan ik dan een mooie jongen, denk dan. Die, dan. Een mooie dan dan. Dan. Dan. ik dan. Dat schrikt niet. Dat Hij zegt Guus. Komt ineens binnen. Jongen Ik zal het ermee moeten doen, weet je. Ja, dat is een feit. Nou, het is in ieder geval. Imposant. Ja, dat is de 11e <lacht> nee, natuurlijk schoonheid. Ja, ja steking, dat is de ook. steek ik aan dat woord. Nee, maar er zijn hartstikke veel mensen aan het klagen. Weet je, de hele tijd aan het klagen hoe slecht het gaat. En ik heb ooit besloten om dat niet meer te doen. Ik ga met je meevoeren. Ja, en op zoek te gaan naar de mensen die schoonheid uitdragen. Maar durf je dat niet te zeggen? Gewoon, was je eigen is Dat jij de hele tijd aan het klagen was. En dat je daarmee gestopt bent. Dus je zegt, iedereen, nee, je, je kan, kan nou toch plagen, ook nog wel klagen, of niet? Maar als je voor jezelf spreekt, ja, ik was helemaal klaar. Ja, en ik heb besloten om daarmee te stoppen, is dat niet eigenlijk wat je zegt Anders hou ik het voor de rest van de hele avond. Nou nee, het is wel. wel even uh, even het is... Ja, dan nee, moet je iets het zeggen, het zeggen gehoor, zodat hij tenminste praten. hè. Nee, maar het doet wel veel pijn. Het deed wel veel pijn. Om te zien, toen ik ook in het bestuur van een politieke partij zat, dacht ik, dat was ook niet voor niks. En toen dacht ik ook, ja dit gaat niet. Het matcht niet. Waar de mensen in de samenleving mee bezig zijn of waar de politiek mee bezig is, het, het, het matcht. Ergens, ergens uh, is er een energielek. Ja, dus je kan, daar, je kan daar op gaan richten. En toen ging ik ook in het bestuur van de stadspartij, wat echt heel uh, grappig was. En ik dacht, nou ik ga de politiek veranderen. Ja, en we gaan ja, kijken welke, welke mensen zal bijdragen aan het welzijn van de stad. Wat hebben die nodig? Maar ja, dat mislukte. Jammerlijk. Jammerlijk, ja. En toen dacht ik ook van, toen kwam Pim Fortuyn uh, ook nog. In Rotterdam, kon je in, Rotterdam. in Rotterdam, ja, ik was er dichtbij. Dat was heel bijzonder uh, om mee te maken, want hij ging met alle stemmen uh, aan de haal. En wat ik heel naar vond, was dat hij echt uh, angst mobiliseerde. En wat ik heel goed vond, was dat hij de, de onderste steen van het systeem eigenlijk oppakte. En uh, uh, hey, dat door de war schudde. Ja, maar maar waar ik van ben geschrokken, was de rest van die politici die uh, op televisie ook alleen maar zaten te reageren op hem. En daardoor volkomen uit hun eigen kracht geslagen waren. En, en toen dacht ik van, nou, maar dit is helemaal niet goed. Ik kan niet mijn energie gaan geven aan, uh, aan zo'n zo negatieve uh, atmosfeer. Toen heb ik eigenlijk teruggetrokken op eigen domein en mijn kracht gaan verzamelen. Toen kun je van nog leven, toch? Ja, hij was in Rotterdam. Toen hij daar won. Met de verkiezingen. En toen werd teruggetrokken daarna op eigen domein. En kracht verzameld. En toen bij ik aan en Great Place to Live gestart. En toen kwam ik eigenlijk weer naar buiten. Hè, met het goede, met alle mensen. En, en toen bleek dat heel veel mensen dat hadden gedaan. En terug waren gegaan in hun eigen kracht. En nu langzaam, uh, nou is al een tijdje geleden, daarmee naar buiten kwamen. En die mensen ben ik aan het verenigen. En ik zie ook dat, mensen dat echt dat mensen dat echt willen, dat daar behoefte aan is. De rest van de radio hebben feite toch diezelfde dag. Maar als je dat gaat verenigen, dan nou, dat doen ze met radio radiooghuus, dan krijg je weer eens die, die, die naar dat grote toe. Nee, nee, nee, nee, nee, want ah, okay. die mensen werken op basis van vertrouwen. Het is echt een nieuwe tijd. Hè? Die, en die... geen overkoepelende organisatiestructuren uh, en zo. Laat ik het maar even lekker moeilijk noemen. Nee, ja. ik had vandaag nog een heel gesprek over op de Nameloze borrel. Van ja, er moet toch al die netwerken en al die dingetjes die er allemaal opkomen. Dat moet toch samen en kan dat niet allemaal één. Maar dat is helemaal niet interessant. Het is leuker als, als ik de mensen weet te vinden die, uh, die Great Place to Live kunnen helpen grootmaken. En dat Great Place to live, hun kan helpen grootmaken. Denk een beetje aan de radio of Ja, idee, ook. Toch? Gisteren, maar, ja. Ik denk de hele tijd bij de naamloze borrel. Denk de ik, de hele, tijd, van, denk ik de hele tijd aan die borrel die ze op Ameland schenken. Die heet niets namelijk. Dat is pas echt een naamloze borrel. Nou, tegen de politie zeggen. Nou, nou we moeten we die eens gaan doen. schenken. Ja. <laughs> kan ik wel. Ja, niets. <laughs> Doe maar niets. Niet. Ja, wat heb ik u <racht> Nou, niets! ik die moest bij de AA lopen en de AA, he, dus dat helemaal mis, dat is zo compleet. Maar <racht> Doe maar niets. Doe maar niets. De naamloze bron, ja. Eentje, jongen. Ja. Nee, maar het is een aparte tijd hoor, dat, is, dat hebben we allemaal aangevoeld, al vanaf de twintige jaren van de vorige eeuw eigenlijk al. Dus het is voor, voor, voor mij zo'n beetje, misschien wel eerder ook nog iets maar we gaan wel aan brandpunt toe, hè? Ja. Maar, maar, je, heb ik, heb ik goed, goed begrepen, dat je, dat jij zeg maar, een politieke achtergrond hebt, toen partij, dan ja. was je echt betrokken bij politiek en zo. Ja, ik was daar echt betrokken. Echt betrokken. En, en, en gemeentelijk of? Uh, ja, ik zat in het bestuur van de stadspartij Rotterdam. Oké okay, dan. Een heel klein vaker. partijtje van uh, kunstenaars en intellectuelen. Okay. Intellectuelen? Intellectuele. <GAS> oh, oh, oh, oh. Ja. Dus <laughs> Ja, nee, hoe krijg ik eigenlijk weer die rillingen, gelijk weer. Heb, heb je de politiek ook volgens mij, wel redelijk dichtbij meegemaakt dan? Maar denk jij niet dat kun je, uh, die politici kant? een soort van uh, acteurs, slechte acteurs Kloos, zijn? kun je iets praten? Ja. Een soort van slechte, Kloos, slechte, slechte, slechte acteurs door doorgaan, zijn die niet weten in welk toneelstuk ze spelen, totdat ze ouder zijn en niet meer herkiezen. Hmm. Maar om te ouderen, dan al die gasten die hebben het dan door, dat de politiek werkelijk geregeerd wordt. Door de gevestigde orde, namelijk de topambtenaren. Die worden niet gekozen, die horen niet bij een partij. Gek. Dus de politiek verandert, de partij verandert, maar die topambtenaren, economische zaken, al die noem het maar op, dat verandert niet. Nou, hebben politici dat nou wel of niet door? Dat vraag ik me af. Ja, die hebben dat zeker door. Ja, ja. Ja, ja. ja zit wel In het ja. door en Floor is maar de... meteen die jij dan Hier brandt de politiek Hier gaat fout volgens mij De politiek Nou leuk, ik had een cursus gedaan op het ministerie van Sociale Zaken Met Max Herold En die had echt de allerleukste ambtenaren oh, uitgenodigd <rijgert> En het was een cursus Een soort interactieve beleidsvorming En wat voor tools en trucs je daarvoor kon ...kon inzetten... ...en daar, daar zag je wel echt dat, dat mensen... Um, ...ja, daar zitten toch ook wel de echte idealen... He, mensen werken niet voor niks bij een overheid... ...en die willen heel graag de wereld mooier maken... ...en die moeten schipperen met dat hele politieke krachtenveld... ...zij willen het zelf... ...en dan gaat het over in je eigen leiderschap gaan staan... Uh, dingen maken die werken. Interactiviteit, dat is heel eng. Ja, want maar, een politici maar, maar, maar, maar kan dan... Een, Waar een, kan een... Een, kiest het volk dan? voor die ziet, ziet volgens mij niet. Volgens mij... Het nee, ja, grote geveel uh, van volk heeft hier helemaal geen... En die geloven ja. mooie praatjes van politici voor dat ze gekozen zijn. Ja, dat is toch naïef. Dat is zeer naïef, ja. Maar dat is wel het voor... Ja maar, ja, maar misschien moet dat, moet dat wat veranderen. Want er zijn ook politici, zoals de burgemeester van Bloemendaal bijvoorbeeld. En er zijn ook ambtenaren die wel uh, interactief met hun uh, bevolking omgaan. Maar kijk naar Amerika Duizend keer maar de burgemeester hey, ben... van waar? Want dan gaan we daarheen verhuizen we natuurlijk dat. allemaal. Hoor. Ik wil iets positiefs zeggen. Ik wil iets positief zeggen. Die, die doet uh, interactief met zijn, uh, met zijn bevolking. Hij had een fietspad, een fietspad uh, uh, probleem. Er moest een fietspad komen. En hij heeft een zak met geld gegeven eigenlijk aan de bewoners. Die hebben vervolgens een um, bureau in, in de arm genomen. En dat hele proces gedaan met wat zij zelf wilden. En dan zie je dat dat werkt. En daar is de bevolking ook heel blij mee. Dus het kan wel. Je kan alleen niet als politici dan van tevoren zeggen. En zo wordt het. En want dat is niet eerlijk. Dan moet je ook echt het proces goed sturen. Dat er iets goeds uitkomt. En dat zit in de kwaliteit van een proces. Dat vind ik gelijk ook een Een proces sturen. Nee, Elk proces wordt gestuurd. Ja, maar als je, nee, dat is helemaal niet eerlijk. Ja, maar dan kun je het goed ergens heen sturen. sturen. Ja, nee, ik zal je zeggen hoe ik stuur. Ik stuur op de kwaliteit van de mensen die bij Great Place to Live komen. Mm -hmm. nou, daar, ben best wel, daar ben ik best wel kritisch op. Carrier heet zoiets dus. Ja. Er zijn drie kernwaarden. Heeft iemand lef om zijn hoofd boven het maaiveld uit te steken? Doet iemand dat vanuit liefde? Nou, die haal je er altijd meteen uit, die mensen. En zijn mensen integer? En dan kun je er echt op bouwen. Ja, die mensen... Daar gaat het netwerk meteen voor in werking. Die komen ook zelf met ideeën. Kunnen we niet dit? Kunnen we niet dat? Oh, leuk, we hebben Lift, dit, dat, dat, dat. een hele goede selectie. Ja, nou, en als we dan vijf, vijf en zelf die idee hebben, dan breng ik die bij elkaar en dan gaan we daar iets mee doen. Dan ontstaan er programma's, dan komt er een hele... Maar er euh... zit er wel eentje met zo'n goed idee, zit ineens met vier andere meloten opgezadeld. Nee, ze zijn maar niet met meloten, die zijn hartstikke blij daarmee. Ja, ja dan met heb je toch dan meer, dan meer, dan meer dan kritieke man. massa. Dat, dat zou, dan massa. Dat dat zou ik dan meer. hebben. Nee. Je hoeft toch niet alles alleen te doen? Ja, maar er zijn een heleboel dingen, die zijn heel leuk juist om dat alleen te doen. En dan doe je het toch alleen? Ja, precies. ben ik Ja, maar bij, bij jullie systeem moet je wachten tot er <laughs> vijf zijn. Nee, je moet helemaal niet wachten. Oh, dat wacht ik niet. Helemaal met mij. Nee, natuurlijk niet. Die mensen zijn al de hele tijd bezig mm -hmm. met de wereld Precies. mooier maken. Het yes. is alleen leuk als je dan kan zeggen... ...hé, hey, die kan jou aanvullen en die en die. Doe het zo. samen. Ja, toch, en dan, dan heb dan je een veel gedaan. breder spectrum. Precies, dat is onze gedachte. Uh. Onze enige deadline is altijd de temperatuur. Want even niet met de krant. Het het nee, de deadline is de tijd van het jaar. Dat heeft niks met ja, de temperatuur. Zo, hè? Ja. Het is alleen dat die temperaturen vaak... ...in bepaalde tijden van het jaar iets met elkaar te maken hebben... ...maar een heel ander ingewikkeld verhaal. Maar de deadline is bij ons de tijd. Anyway, dit is dus een voorbeeld van een proces. Je selecteert op kwaliteit... ...je laat uit die groep die ontstaat uh, initiatieven komen... ...ontstaan, die faciliteer je vervolgens... En dan stuur je... Maar stel je voor, ik heb een metaalbewerkingsbedrijf... en al die mannen beslissen ineens dat ze timmeren willen, weet je wel. Gewoon met hout werken, dat kan niet. Je hebt ook geen bank. Nee, maar je hebt een gemeenschappelijke visie. Als het goed is, werken die metaalmannen bij dat metaalbedrijf... omdat ze graag metaal bewerken. Nou, tegenwoordig werken de meeste mensen op plekken... omdat ze gewoon een baan moeten hebben, hoor. Echt waar. In ieder geval, ik spreek bijna niemand... die echt op de plek zit waar die... Waar die eigenlijk hoort. Ja, ik een hele nou, berg. Hè? Één medewerker die er wel zit. Ik, het, ik kan bijna huilen wat er niet. is. Ja. Het is echt... Uh, heel erg. Heel, heel veel mensen hebben dat inderdaad ja, dat nog niet. Jammer, die maar hebben ja. dat echt nog ja, dat niet. niet ja, maar stel je voor. Uh, jullie worden met, met dat pentascoop. Bellen ze op vanuit uh, een een of ander uitzendbureau. Ik ga geen namen noemen. Maar we bellen op en we zijn een uitzendbureau. Wat... Voor faciliteiten kunnen we dan geboden worden om toch in het uitzendbureau dat ook beter te maken. Hè? Want bij het uitzendbureau werken alleen maar mensen bijna. Die doen het alleen maar om even dat geld te verdienen. Ja, is wat is... Niemand die je kent die bij een uitzendbureau werkt. Die zegt van nou oh, ik vind het zo tof hè dat uitzendbureau. Ik, ik ga er helemaal voor voor het uitzendbureau. Daar gaat dus helemaal niemand voor het uitzendbureau. Maar wat is je vraag? Nou dat is een bedrijf. En ja, dan maar wat is je mensen, vraag? Wat is, wat is de vraag? Nou, stel Waarmee je voor, dat uitzendbureau naar Pentascoop komt? Stel je voor, die, zit, die zitten er gewoon mee met. Het, zijn, het is een los vergaarbakje vergaar van allemaal mensen die alleen maar uh, ja, band hebben met dat geld wat ze hier dan vrijdag komen halen, zal ik maar zeggen. En die, die, die hebben niks extra's te bieden voor die bedrijven. Kijk, ik neem aan dat als ik een uitzendbureau heb, dat als ik mensen ga bieden die, die, die vanuit het uitzendbureau komen... ...en die staan daar inderdaad zoals in de reclame... ...staan ze daar van... Hé, hey, kijk mij hè, ik ben van het uitzendbureau... ...en wij zullen ze eens even allemaal een poepje laten ruiken... ...want een ander uitzendbureau komt er hier niet meer in... ...want wij zijn het beste uitzendbureau. Zulke mensen zou ik willen hebben. Ja, waarom ben je dan het beste uitzendbureau? Omdat je de mooiste mensen hebt. Nee, ik heb gewoon die mensen die gaan... ...bij dat andere bedrijf maken ook nog steeds... ...blijven reclame maken voor dat uitzendbureau... ...waardoor ze... Ja, ook duidelijk gebonden ja, maar zijn maar wanneer gaan mensen reclame maken voor het uitzendbureau Als ze echt heel goed geplaatst zijn Dat betekent dat ze zijn geplaatst op hun talent Ja, maar, ja, maar dat, die zegt... zijn dus niet geplaatst bij dat uitzendbureau Die mensen die, die, die, die komen bij het uitzendbureau terecht Voor het geld Voor het geld je, je gaat niet naar het uitzendbureau voor de baan Dat lijkt me heel sterk Nou, ik weet niet En ik weet ook wel dat heel veel jonge mensen Die nemen helemaal geen genoegen meer met alleen maar geld dat vinden zij helemaal niet meer uh, bevredigend voor hun werk. Mm -hmm. ja, dus zij willen steeds meer. Weet ze... Zij ja, willen uh, dat... zingeving. Zij willen... Mm -hmm. zij willen iets doen met hun leven. Ik ken ook heel veel mensen, jonge mensen, die zeggen... Nee, ik wil maar een baan voor drie dagen. Nee, ik wil een baan voor vier dagen. Omdat ik nog mijn eigen ding wil kunnen blijven maar doen. Maar wat voor baan is dat waarmee je dan je levensonderhoud kan voorzien? Want dat, dat ze, ik, ik, ja, ik, ik kom waarschijnlijk de allemaal de verkeerde mensen tegen, hè? Maar ik ken geen mensen die daadwerkelijk een, een baan kunnen nemen van drie dagen. Die, die moeten er echt meer bij doen. Anders kunnen ze de huur niet betalen. Dan kunnen ze het gas en licht niet betalen. Nee, maar die doen er ook meer, meer mee. Maar die doen dat... Uh... Verspreid. Ja, verspreid of wat meer. Nee, Die mensen kunnen bijna open. niks mee. Die hebben kinderen. Die moeten voor die kinderen zorgen. In het weekend is helemaal bezet. Dat, uh, die mensen hebben echt helemaal geen wat tijd. Wat je zegt is dat uh, het is zo idealistisch wat je schetst, terwijl er zijn gewoon een heleboel andere mensen op deze wereld die nooit die mogelijkheid zullen krijgen. Ja, maar dat gaat toch uh, misschien hopen we het veranderen door dit soort uh, ja, precies. Want je maakt mensen dus. wakker. Ja, het gaat om de radio en de krant. Sorry toch? Ja, maar dan kom je ook bij een bepaald publiek uh, terecht. Dat zei ik net ook al want dat, dat, dat maakt ook uit van, uh, kijk vroeger hadden we verzuiling nou als je tegenwoordig op straat loopt heb je dat nog steeds hoor het, het, het heet nou alleen niet meer dat geloof en dat geloof maar het zijn dat soort mensen en dat soort mensen en dat soort mensen en mensen vinden het ook steeds leuker om bij dat soort mensen te, te horen dan Stam, Gemeenschap. je selecteert ook op ja, wel maar er lopen een heleboel mensen die zien er alleen maar hetzelfde uit maar die hebben niks met elkaar misschien moeten we die mensen niet opzoeken Nee, daar heb ik ook niks mee. Maar misschien zijn die mensen wel heel gelukkig of zo. Maar ik kom alleen maar de laatste tijd mensen tegen die echt heel moeilijk hebben. Met, met, met werk en met, met, met dingen doen. En dat als je leuke dingen wil doen of goede ideeën hebt. Dat je iedere keer een voet in de weg gezet krijgt. Of dat je daar toch weer extra geld voor moet bij elkaar halen. Of, je, je komt steeds in een ander soort werk terecht als wat je dan wil doen, zal ik maar zeggen. Ja, maar niemand zei dat het makkelijk zou zijn om je talent te volgen. Het wordt je niet gegeven, ik heb ook heel lang gezocht Weet je, ik heb ook heel hard moeten vechten Ik ben ook uh, uh, uh, De mensen mijn geld afgenomen Of uh, mijn netwerk misbruikt Of uh, weet ik veel wat voor nare dingen Er zijn heel veel dingen mislukt Maar ik ben wel vol blijven houden Van ja, maar ik doe het niet voor minder Ik wil geen compromis en daar ben ik toevallig zo opgevoed. ben ik wel gezegend ik mee. Ja, ja. Ja. ja, dat is een hele goede kunstschildres. Ja, precies. Tineke Ja. Altijd reclame maken. Ja, afgelopen Ja, ja, ja. Joe Sillen. Joe Sillen. Die moet je uitzoeken. Oh ja, Dronterdam. Joe jo, Sillen, jo, jo, Sillen. Joe Sillen. Joe hem. Die kan jij binnenkort tegen binnen maar maand. je maar googelen? Hij woont op Noorderheiland. Ik ken hem goed. Jozef, een die, leukste kunstenaar. Die kom je binnen de man, op een op een hele natuurlijke manier tegen. Ja. Zijn de ja, profeten? Ja, ja, ja. zeg maar. me niks van het dan. Synergie, ja. synchroniciteit. Eh, precies, Een burger zegt: mogelijkheden krijg je niet, die creëer je jezelf. Dat beweer jij ook. Nou, het wordt talenten. Uh, ja. Ga verhaal maar vertellen, dus uit de Bijbel. Talenten zijn goudstukken. Van die, die was het tien talenten of zeven talenten? Die nou, degene die ze opgemaakt heeft, die wordt geprezen, in ieder geval. Ja, precies. Als je dat maar onthoudt uit dat verhaal. Ja, maar ze groeien ook. Als je het eenmaal te pakken hebt en je doet waar je goed in bent dan en je wil het echt, dan dienen de mogelijkheden zich aan. Ja, maar op een gegeven moment uh, kan het ook wel eens heel anders lopen, zonder dat je daar iets over te zeggen hebt. Ja, maar dan heb je iets te leren. Ja, maar ho hoezo heb je dan iets leren? leren? Ja, dan niet... heb je een obstakel. Dan heb je dus een obstakel. En van een obstakel kun je altijd iets leren. Wat te maken heeft met je eigen ontwikkeling... Nou, het ...voor het vervullen is, van je eigen dromen. Dat kan alleen maar als de obstakels weg zijn. Maar hoe kan je die weghalen... ...als die obstakels zichzelf groter waren... ...als dat ik mezelf haal? Ja, dat komt omdat jij die obstakels groter maakt. Zeg maar nee. En maakt ze het... laten staan. Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, maar zo werkt het niet. Zo nou. werkt het echt niet. Zo werkt het wel. nee. In de situatie waarin ik zit bijvoorbeeld hè? Werkt dat echt niet zo Dat, dat, dat zit allemaal vast met advocatensystemen en allerlei andere dingen Dat hangt alleen maar met geld vast En met allemaal stom stoer gebabbel Van de ene kant naar de andere kant Maar het gaat nergens over, zo zit de wereld Nee, Oké, okay, maar dan heb je het over het systeem Ja, maar dat systeem Daar, daar, daar zeg jij dat mensen In zouden kunnen floreren nee, ja, maar dat, dat, dat wil dat je komt. Zien, ze in ieder geval toe aanmoedigen Ja, dat komt, dat komt Omdat je zelf je eigen vrijheid In jezelf vindt, en dan kun jij dat systeem trotseren. En omdat je dat dan gaat doen en echt in je eigen kracht blijft staan. Ja, maar daar kan ik niet meer doen wat ik waar ik goed in ben. Jawel, juist wel. Nee. Juist wel. Nee, dat het, het, waar ik inmiddels alleen nog maar goed in dan zou kunnen zijn, is me er gewoon geen zorgen meer over maken bijvoorbeeld. Maar dan kom, kom ik nergens toe. Dan hou je daar ruimte over voor creatieve dingen. Nee, maar dat is het probleem. Er zijn gewoon een heleboel dingen die blijven liggen daardoor. Die, die wel zouden moeten gebeuren. Ja, dan moet je zijn... nee, dat oplossen. Nee, op het moment dat het om kranten inkt gaat of om papier. Iets wat ik kan maken. Dan is het oké. Okay. Maar het werk waar ik in zit. Dat gaat niet over iets wat ik kan maken. Snap je? Ik, ik doe een heel ander soort werk. Daarom vind ik het ook eigenlijk een heel interessant iets. van. Nou, ik, ik, ik, wil dat, ik ben daar al jaren mee bezig, maar het, je krijgt geen kans. Je krijgt geen voet aan de grond. Planten. Officieel zeggen alle wetten dat je gelijk hebt. Maar aan de andere kant uh, zijn er ook allerlei uh, instanties en allerlei andere dingen. Die allemaal hun eigen mensen met hun eigen ideeën hebben. Uh, die, die tegen je beginnen te vechten terwijl ik niet tegen hun vecht. Uh, ja, maar ontdekt. uiteindelijk hebben ze een situatie gecreëerd. waar als je niet terugslaat. ...dan kun je nooit meer iets. Nee, oké, okay, ik begrijp je het je, je wordt dus gedwongen om terug te slaan. Dus niet om je andere wang terug te keren... ...want dat heb ik vaak genoeg geprobeerd. Nee, dan komen ze weer terug en dan komen ze nog een keer... ...en nog een keer, net zolang dat je geen wang meer over hebt. Dat is, zo werkt het systeem in Nederland, dat kan ik garanderen. Dat heb ik hier zwart op wit, ik heb kasten vol hierboven. Echt, het probleem in Nederland is... ...dat je in een heel geprivilegieerde positie moet zitten... ...wil je feitelijk waar kunnen maken... ...wat jij zegt... ...en dat maak ik niet alleen in mijn leven mee... ...want het maakt mij helemaal niet uit... Hoor, ...want ik doe toch wel mijn dingetje verder... ...maar ik neem het even op voor allerlei andere mensen... ...die echt, echt niet in de luxe... echt niet in de luxe... ...positie zitten... ...dat ze zich... Dit soort dingen kunnen permitteren. Dat kunnen ze zich misschien permitteren een half uurtje per week als ze zich te zetten. Maar dan moeten ze wel tijd voor vrijmaken om dat te gaan doen. Zo vervelend zit die mensen hun leven in elkaar. Er hangt uh, in Rotterdam, uh -huh. dat is een heel hangt een heel mooi kunstwerk in de Witte de Witstraat. Uh -huh. En uh, daar ben ik echt altijd van onder de indruk. Je, het is heel groot uh, en je ziet een vrouw in de supermarkt aan het werk en zij is uh, Aziatisch uiterlijk en ze heeft zo'n kapje op en ziet er allemaal heel steriel uit en zij zit daar zo en uh, jij ziet haar glimlachen echt een mooie glimlach uh -huh. en dan staat er boven in echt uh, gifrode letters Mellie Schum hates her job hmm. kijk eens dat hè die dingen die... ja. ik, je... ik kan me niet meer voorstellen hoor. Die, uh... Ja, en dat, ja, maar dat is de confrontatie. Want dan denk je echt, ja, oké, okay, ik haat mijn leven, ik haat mijn baan. En toch is het aan mij. Ja, ik niet, maar ik kan me voorstellen. Hè, ja, maar stel dat je voor, jij bent zit, nou dat meisje achter die kassa. Ja. Jij, jij was gewoon opgevoed en je was niet verder als achter die kassa gekomen. Ik kan hier echt, ik kan hier echt niks mee hoor. Er dus zijn mooie gewoon mooie mensen die blijven eeuwig achter die hoor. kassa zitten, die nou, daar helemaal niet thuis horen, die daar helemaal niet hoeven. Alleen van die de kunstel, hebben gewoon. De van het werk, die twee uitersten juist, waardoor in de wereld anders schijnt als een droom, Zo'n cashier. zo'n hoofddoek hoofddoekje. Die zegt: I hate my job. Nou. Als ze daar nou, weg gaat, dan, dan heb nee, nee nee nee nee nee. Het gaat, het gaat om uh, het beeld. Onwijs nee nee, je snapt niet dat ik dat snap er niks van. In nee, de, maar als het gaat erom dat ze toch nog lacht, dat ze toch nog die kracht ja, heeft bij zichzelf om echt de mooiste lach van de wereld neer te zetten. heb ik begrepen nu. Is dat de bedoeling? Nou, de dan heb je innerlijke vrede. Ja, ja precies. Nou, dan ga ik oké. Okay. dat laat zij zien. Okay dus ja, ja, ja. een opgave is als, als jij in een situatie zit waarin het systeem sterker is geworden dan jij en je geen uitweg meer ziet en je echt tegen de op van ellende niet meer weet waar je iets zoeken moet is toch de truc om, om jezelf in vrede en mm -hmm. in je, in, en je eigen uh, dat je jezelf blijft waarderen ja. en dat je in jezelf blijft geloven en dat je jezelf mooi blijft vinden en vanuit die kracht, dat, dat, dat is de bron de van is dat, hè? waar er iets nieuws gaat ontstaan. En niet als jij gaat reageren en jezelf ongeschikt maakt aan het hele systeem en jezelf ongelukkig daarmee maakt. Nou stel je ik, voor, ik ken iemand bijvoorbeeld die, die maakt ook hele mooie dingen hè? en die heeft nu een uitkering. Maar die heeft, die heeft dus het probleem met alle systemen die er tegenwoordig zijn dat je niet zo lang in die uitkering mag blijven zitten. Dus die, die krijgt van de hort naar haar, wordt die gestuurd. Uh, want dan moet ze reïntegreren hier, reïntegreren integreren daar. En het, het wordt steeds gekker. Dat maakt een compleet deel uit van haar leven. Terwijl het levert er niets op, want ze weet wat ze wil. Maar ze kan dat dus nooit zonder die uitkering. Ja. Hoezo niet? Nou, omdat dat gewoon uh, hele mooie dingen, die kunnen wel eens zo mooi zijn dat ze gewoon onbetaalbaar zijn. Wat wil zij dan? Mooie dingen maken. Net zoals dat wij willen waarschijnlijk. Ja, wat? Kunst of... Kunst, noem het kunst. Maar mooie dingen gewoon. Maar dan ga je toch op zoek... Ja, maar dat zoek... kan van alles zijn mooie dingen. Ja, maar dan ga je toch op zoek... naar mensen die dat ook willen. Totdat je uit dat reïntegratietraject... dat moet je dan maar gewoon doen. Ja, jij zit in een uitkering... Oké, okay, dan is het zo Maar dat wil niet zeggen dat je de rest van de tijd Maar uh, een beetje kan uh, lummelen Of niet kan werken aan je dromen nee, je Het is aan mag... je eigen verantwoordelijkheid Om aan je eigen dromen te werken Nee, maar in de wereld waar we nu in zitten uh, Denk ik niet dat die dromen die daar zijn Die zijn wel degelijk te verwerkelijken Alleen, daar heb je wel Die uitkering bij nodig Nou, dat weet ik niet dat, uh, dat vind nou, Je, ik echt, je uh... hebt gewoon inkomen nodig om te eten Ja, maar dat wil toch niet zeggen dat de staat dat hoeft te betalen Maar nou, wie moet dat dan betalen? Ja, dat weet ik niet. Je moet, ik weet niet wat zij wil. Maar nou, gaat gewoon, het ga waarschijnlijk als er gewoon een mandje met eten voor de deur gezet wordt... ...is het waarschijnlijk al goed iedere dag. En op het moment dat dan de elektriciteit... Ja, maar en waarom moeten mensen voor haar gaan zorgen? Zij, het, het, het, het zij wil net graag voor iedereen zorgen. Alleen dat kan ze pas doen. Als ze die ruimte heeft, dus dat ze niet... Nou, dan vraagt zij aan mensen... Oké, okay, ik wil voor jullie zorgen. En aan ieder voor wie zij zorgt, zeg je... Nou, wat dat voor waarde is geweest, dat geef je dan aan mij terug. Ja, dat... nee, niet, niet. Ik, ik ken nogal veel mensen die dat hoererij zouden vinden. Nee, ja, dat vind, vind weet, ik helemaal weet, geen hoererij. Weet, als je zelf is dat. dat dan wat dat aan waarde geweest je is, je dat geef je niet aan die terug, maar bijvoorbeeld aan een derde. Nee, maar dat krijgt dat daar, daarmee krijgt het iets andere waarde. Op het moment dat jij dingen doet en je krijgt er iets voor terug, dat is minder waard, zal ik maar zeggen. Als dat ik gewoon iets kan geven zonder dat ik er iets voor terug überhaupt dat, dat nou, is meer waard een... voor mij, hoor. Het spijt me, maar. Ik weet heel goed dingen ik kan. Nee, maar je kunt niet alles uitleven. Ja, maar je ja, maar kan, het je kan het ook je in andere waard. dingen. Je kan het ook in andere dingen geven. Ik ken een jongen die werkt zo. Die zegt: oké, okay, ik doe mijn uiterste best. Ik maak geen offertes meer. Maar als jij een vraag hebt, kom ik naar je toe en dan kom ik je helpen. Zal ik mijn uiterste best doen? En uh, we gaan niet van tevoren zeggen wat het precies is, want ik bepaal op het moment wat ik voor je doe. Aan het einde zeg jij hoeveel je dat waard is geweest en je geeft iets terug. Nou, soms krijgt hij een overjaarkaart. Soms krijgt hij gratis filmkaartjes voor het hele jaar. Soms krijgt hij een nieuwe computer. En soms krijgt hij geld. Nou, en hij leeft er prima bij. Mm -hmm. Ja, maar je moet maar net iets op die manier kunnen aanbieden aan mensen. Je kan ook de wereld. Maar als zei, je laat mij me me me nou laat mij nou even uitleggen. Kijk, het is heel simpel. We hebben hier bijvoorbeeld een gemeente. Je hebt ook hele mooie dingen die heten parken bijvoorbeeld. Dat soort dingen hè, parken. Dat al ook dat soort openbare mooie dingen waar mensen echt mooie dingen zouden kunnen doen. Dat dat, dat gebeurt dus niet vanwege dat als iemand dat gewoon zou willen doen. Ja, ...die kan moeilijk aan... ...die zou dan een bordje moeten zetten aan het begin van het park... Hè? Van, ...dan krijg ik van jou misschien iets... ...of misschien niet, weet ik voor wat... ...maar je, je kan alle mooie dingen in het leven... ...of een bos of zo... hè ...iemand die in het bos werkt bijvoorbeeld... Hier, hoe, ...hoe moet die nou zeggen van... ...nou, maar wat ik doe, daar kan ik dan iets voor terug... ...dat kan helemaal erin te lopen. Nee, ja ...dat is het enige wat hij terugkrijgt... ...maar daar kan hij niet van leven... Ja, er zijn wel mensen voor nodig, ja, om iets terug te geven. Ja, maar hoe kom je daartoe op het moment dat je echt hele belangrijke dingen doet? Dan ben je altijd voor iemand van waarde. Nou, dat en geloof ik. Ja. ja, maar dat, zo werkt het dus niet. Jawel, dat is wel zo. Je moet zeg, je alleen je die mensen zoeken. Iemand, je kan wel voor iemand van waarde zijn, maar dat die iemand ook nog uh, de mogelijkheden heeft om dat te financieren, om dat, om dat leefbaar te houden. Voor diegene die dat doet. Is nog een heel ander verhaal. Ja, maar je hebt het bijna over filantropie. Da, da, dat iemand da, iemand moet onderhouden. En nee, zo is het niet. Ik zeg niet dat iemand iemand moet onderhouden. Ik zeg gewoon... Kijk, uh, er is, zijn ook hele andere mogelijkheden. Kijk, geld wordt gedrukt door... Nou, die mensen die maken dat geld. Die zijn daar... Dan moeten ze zorgen dat als ze dat geld rond willen gaan... Er is helemaal geen reden om een baan te hebben in Nederland. Er zijn... Nee, er zijn dus ik ben bang dat bijna al het werk in Nederland gewoon gedaan kan worden. Als iedereen gewoon zijn geld zou krijgen. Gewoon zo. Ik denk ook dat er veel meer mensen op veel betere plekken terechtkomen op die manier. Het is nu zo dat iemand die eigenlijk graag ook eens iets, iets leuks zou willen doen. Die dat dus niet kan. Die alleen maar naar, ergens naar boven waar die nooit kan komen kan kijken. En die, die heeft niks bijzonders te bieden. Die mensen bestaan ook hè. Nee, ja, ik denk dat iedereen wel iets bijzonders te bieden heeft. Als hij naar je voor. zijn eigen talent ja. Stel je voor, ik ben 43, ik heb altijd gewerkt in de bouw. En ik lig hier plat op een bank. En dat is bijna alle activiteiten die ik kan verrichten. Da je dat moet toch ook, ook betaald de... worden? Ontdek je, denk ik, een talent van jezelf. Ja, het goed kan memory. Jawel, voor mij apart, dat wel, maar dat je daar nog iets mee kan of zo, dat dat dan daarna, dat er wordt één keer in de memory show op RTL 4 uitgezonden. Maar dan heb je het wel gehad, weet je wel. Ja, dan kun je ze toch om jezelf te verbergen. Nee, maar de, de, het probleem zit voor mij gewoon van. Kijk. Ja, de... Talent kent tijd. Sorry. Nee, het gaat niet om talent alleen. Het gaat ook om dat je dat talent moet kunnen ontwikkelen. En daar heb je tijd voor nodig. En dan moet je dus wel kunnen leven in de nee, tijd. Nee, joh, daar heb je helemaal geen tijd nee, voor nodig. Tijd, dat is nou juist de grap. Dat is tijdloos. Ja, dat vind ik ook rustig. Je kan in iedere situatie. Ontdekken wat jij zelf daarvan kan leren en hoe jij jezelf je, kan je ontwikkelen. Daar er, tijd voor hebt, kan uh, ik er zijn wel. gewoon te tijd veel mensen die ik ken die gewoon echt. Die voet hebben daar echt de tijd niet voor. Nou ja, je moet de tijd afzappen zullen we een liedje spelen, of niet lineair. Dat is een luchting. Maar dat vind ik niet tijd, vind ik een liedje bomen. I'm the sheep of that ruby. And your love belongs to me. At night when you're asleep, into your tent I'll creep. The moon that shines above shines down upon our love. You. Gewoon zijn dus gewoon mensen die krijgen niks voor elkaar. Wat zou wil ik willen? Aan de Sheikh of Arabic. En we doen het allemaal heel goed. The, sheep, the sheep of Arabia. Ja, maar dat ligt niet aan die mensen. Die mensen ken ik allemaal, daar ligt het niet aan. Er zitten gewoon bepaalde dingen zitten niet goed in elkaar. Bepaalde dingen werken echt niet. Dat zit zomaar zo, zo goed. Helaas. somos esmeralda Through the land of me, of mama, of de chic of Araby. The chic of chic of Araby. Nee, tijd liep, heb ik toevallig een stukje in de krant overgelezen. De krant van Vietnam ging door. Dat is een heel apart moet je, dat moet je ook eens lezen. ...vond ik al een heel apart stukje over die tijd van mijn leven. Dus het gaat ook over landbouw, maar over nomades. Jawel, maar die -dus. mensen hebben niet daadwerkelijk aan de lijn... ...die snappen niet waar het over gaat. Dat is ook mijn punt iedere keer. Kijk, het, het werk wat ik doe, het leven wat ik leid... Is, ...gaat echt, echt direct met... Het weer en de oh. tijd van het jaar. En dat staat ook in dat die klinomade. Da jawel, die klinomade ja, vertellen dat als verhaal, maar om het te beleven is wat anders. Hmm. Kijk, voor ons staat er daarnaast altijd nog de Albert Heijn open, zal ik maar zeggen. Ja? Ja, nou, natuurlijk ah, dan Maar de, planten, dat, dat moet je wel even kunnen. De dat, de dat, de zo, dat, dat, dat dat verder niet zo, zo normaal is. Het is het van planten. Ja, maar dan ja, moet je je voorstellen, die kunnen dus opraken uur. die kunnen dus wegraken. Die, die kunnen dus op. Doodgaan. Dus die kunnen ja. doodgaan, dat moet dus doorgaan. Kun je dan niet met de Universiteit van Wageningen iets gaan doen? Nee, want de Universiteit van Wageningen wil het maar al te graag allemaal hebben. Ja, ja maar waarom zou je het niet delen? Waarom zou je ja, het voor ik wil jezelf het best wel, houden? Ik wil best wel delen, maar met die jongens valt niet te delen. Zij verkopen het. Zij verkopen het. En waarom wil je het dan voor jezelf houden? Ik wil het niet voor mezelf houden, daarom hou ik het ook. Ik hou het namelijk omdat ik nu nog steeds in staat ben om het uit te delen. Ja? Als ik met Wageningen samenwerk, kan dat dus niet meer. Dat kan toch een voorwaarde zijn? Nee, nee, nee, absoluut niet. Dat werkt daar namelijk niet zo. Nee, patenten zijn dat. Het is helaas eh, op het moment dat zij, dat zij dingen in hun handen krijgen. Werk, Wageningen is geen normale universiteit. Dat is een commercieel instituut. Hè? Dus het gaat daar echt alleen maar om geld. Die mensen hadden de grootste aardbeiencollectie van de wereld. Allemaal niet na te maken dingen, ja. zo, hebben ze gewoon weggegooid zo, nou, gooi ze gewoon weg en laten ze mij wel het werk doen, maar ik krijg daar verder niks voor. Maar ja, ze voor jou, hun, ze jouw wiet, uh, zij, zij krijgen, ja precies. Ja, dat, dat was onderzoekspuus, niet, uh, niet naar drugs alleen, maar dat gewoon, is legaal. Dus kost, mijn collectie is. is dat nog steeds, ja. alleen daar mag ik dus niks mee. En dat gaat niet alleen omdat het dat is, als het spinazie was geweest. had het Maar jij zit heen. dan in de categorie van de mensen die ook al heel erg lang een uh, auto op water kunnen laten rijden. Ja. En die krijgen dat ook niet voor elkaar, want die, uh, al die oliemaatschappijen die willen dat niet. Nee, het heeft niks met die oliemaatschappijen te maken. In ieder geval de politiek en. Het probleem is gewoon, als jij met waterstoppen ergens wil ja, rijden, dan moet je het ook ergens kunnen tanken. Zolang jij niet ergens iemand vindt die een tankstation voor maakt. Dan bomben. zal dat heel helemaal niet zo snel lopen. Die, je moet het niet allemaal ophangen aan die bedrijven. Daar had gewoon eigenlijk omdat het echt namelijk het kan al meer 100 nee, goed, jaar, ja, dan 100 jaar. goed ja, Dan zeg je dus eigenlijk dat er marktpartijen, marktpartijen, marktpartijen zijn de marktpartijen of politieke partijen die zijn sterker dan de nee Nee, nee, nee, nee, dan de, dan nee, nee, nee. Dat dat nee. Nee, dat idee heb ik helemaal niet. Nee. Kom op joh, ik ben helemaal tegen niemand aan het vechten. Gaat mij erom. Kijk, op het moment dat dat zo het kan namelijk, hè. En ik weet nee, nee voor. wie geef jij jouw zaden dan? Nee. Aan mensen die niks hebben in het buitenland, dus ja, nooit in Nederland. Het een aantal buitenlandse connecties en dan co ook. Dus ik werk vooral ja, ja. samen met buitenlanders. Maar kun je dan niet met een duurzame soort van Universiteit van Wageningen gaan samenwerken? Ja, maar, en, en dan samenwerken is al een beroerd woord op het moment. Stel je voor, neem maar eerst stel je voor. Je moet de situatie even zo zien. Je bent een inheems volkje ergens in de oerwouden. Je hebt je hele leven heb je zelf helemaal ingedeeld. Alles. He, er heeft niemand in de weg gestaan. Dat heb je echt helemaal zelf zo opgebouwd. En tegen die mensen ga je dan zeggen. Ja jongens. Het uh, moet nou toch een beetje veranderen. Want dat zeg je feitelijk. Het moet nou een beetje veranderen. Je moet maar samen gaan werken met weet ik veel wat voor grote methode -stam, weet je wel? Want misschien krijg je dan nog ergens een poot aan de grond. Terwijl dat is natuurlijk belachelijk. Want dat stammetje. Die mensen die dat zelf hebben opgebouwd. Ja. <laughs> Die, die hoeven helemaal niet ergens mee te verenigen. Daarmee hebben ze dat heel, hun hele cultuur niet opgebouwd. Zo, zo leef ik. Zo sta ik in het leven. Ja oké, okay, maar dan moet je ook niet zeuren over de consequenties. <laughs> moet je niet zeuren over de consequenties. Dat ga, ga jij aan die indianen in dat oerwoud ga jij dat uitleggen? Nee, ik zeg Jongens, niet, is, jou. niet zeuren. Nee. Ho, ho, ho, ho. Nee, mijn situatie is hier alleen maar dezelfde situatie als die, India, als die indianen. Ik, ik, doe, ik ben een wetenschapper. Ik doe alleen maar een test hoe het werkt. Feitelijk werkt het in Brazilië net zo. Je bent daar dat Indianenstammetje, je hebt je hele cultuur, je hele leven, alles erop en eraan, alles is oké, okay. niets aan de hand. Totdat er iemand komt. Maar dan is er toch niks aan de hand? Jawel, want er komt daar iemand bij die mensen en die zegt: hé, hey, ik ga je soja verbouwen, weg met die rotzooi. En dan zitten die mensen dan. En dan kun je wel zeggen: van ja, dan moet je je organiseren en breder maken. Nou, dat hebben ze geprobeerd in het Amazonegebied. Helaas waren al die cultuurtjes niet voor niks allemaal zo uniek. Want die mensen hebben eigenlijk niks met elkaar Dus het duurt al een half jaar bijna om uit te leggen Welk woord jij bedoelt met wat leuk of goed of mooi Of weet ik, al die nuances van dingen Daar is al geen gesprek met die mensen onderling Want die hebben allemaal al andere talen Die mensen kun je niet, als ze dat zelf opgebouwd hebben Zeggen van, hé, hey, je moet nou maar weg Of je moet je gaan organiseren met die andere groepen Want daarmee is dat allemaal niet zo gegaan het is wel leuk dat wij in Europa denken... ...we moeten nou allemaal met Europa samenwerken of zo... ...maar waar komt het idee vandaan? Je hebt het net zelf gehad over... ...dat we weer terug moeten naar feitelijk... ...kleinere dingetjes, kleinere gemeenschappen... Dus ...kleinere manieren van die energie opwekken. We moeten terug naar kleine communities omdat mensen elkaar ja, dan die... nog kunnen aanspreken op de diversiteit. Kijk, als je... Nee, want die nee, diversiteit als je daar is zo... er bijna niet meer. Dat is mijn werk juist. Daarom maak ik me ook zo druk over die mensen. Het ga, het, divers, biodiversiteit is mijn werk. Dat is mijn vak. En... Diversiteit gaat gigantisch hard achteruit. De afgelopen tien jaar is nog nooit zo hard achteruit gegaan. Maar wat zou jij heel graag willen dan? Uh, dat de afspraken die ze gewoon gemaakt hebben hè, met zo'n internationale organisaties en alles en nog wat, dat ze die afspraken nakomen bijvoorbeeld. Want je kan wel in het te gekke transmetingen. Noem eens één een afspraak. Dan? Noem eens één een afspraak. Ja, ik, heb, ik heb echt geen kennis van okay, uh, biodiversiteit. diversiteit. Nou, Eén een afspraak is. Dat gewoon alles wat in dat kader gebeurt, ja, dat dat ruimte moet krijgen en kans moet krijgen om te ontwikkelen. In dat welk staat daar net in, in, in welk kader? Biodiversiteit gaat over, over landbouwdingen en mensendingen. Dus dat, dat rassen bestaan en uh, dat je een andere soort sla hebt en. Uh, in daar eten ze weer wat Je anders. Door, is het Maakt niet uit, heel, heel gevarieerd onderwerp is het. En gaat, het gaat dus vooral ook met de culturen van al die mensen samen. Dus het, het gaat eigenlijk over die mensen in die, die landen, die zelf dus al geen ruimte meer hebben. Die mensen worden uit dat oerwoud geschopt gewoon. Die zitten nu in Rio de Janeiro in een krottenwijk of zo. En ik heb hun zaadjes. Die lul ben ik. Ja? Nee, maar zo lullig ja, nou, maar is het. Die lul ben ik. En dan wordt er hier in Nederland, een van de landen die internationaal zegt vooraanstaand te zijn op dat gebied, wordt er gewoon op alle manieren wordt er gewoon gezorgd dat die zaakjes van die mensen of alleen maar in Wageningen, waardoor dat dus ineens een bedrijf wordt. Ja en die mensen kunnen dan zelf het zaad niet meer terugkrijgen hè? zo humoristisch is het, zit het namelijk in elkaar terwijl zolang ik het heb zolang ik het heb kunnen ze het terugkrijgen ook in Rio de Janeiro in een krottenwijk kun je bonen verbouwen en die mensen zijn dolblij op het moment dat er iemand daar komt en die brengt die bonen van hun opa is jarenlang ongelukkig geweest en je opa heeft ineens helemaal geen psychiatrische problemen meer want het komt alleen maar omdat hij allemaal stukjes mist uit zijn leven wie zou, jij, wie zou jouw uh, probleem op kunnen lossen? Nou, feitelijk de Nederlandse staat. Want de Nederlandse staat heeft die afspraak gemaakt om mij te beschermen. Ja, dan moet je ze ook aanspreken. Dus. Ja, maar dat kost dus. Moet je dus, eind... moet je minstens acht jaar procederen dus. En dan pas kom je in dit Europese gerechtshof. En daar krijg je dan echt gelijk. Dat kunnen ze je nu al vertellen. Maar weet je wat het kost in Nederland, acht jaar lang procederen? Ja. Maar. Uh... Uh, heb je ook een lobby gestart? Met ja, mensen die. Ook dit, uh... we, we zijn bij VN-vergaderingen geweest, joh. We, we hebben zelfs toespraaktijd gehad in de ja. bij de VN. Ja. En daar stonden we dus voor ja. alle ministers en zo. Over, van over de hele wereld, weet je wel. En dat is het grootste ondertekende verdrag, wat er is trouwens in de hele wereld. Ja. ...stonden wij voor en dan mochten wij zeggen wat wij wilden. Ja, ja. Wij, wij, wij hebben gelobbyd tot... Stonden jullie daar samen? Minister ja. Ja. Ja. Niet, uh, ja, we, we hebben, stonden minister niet uh, een, een uh, man in een pak naast. Nee en jullie... Uh, nee. nee Ik heb mijn Chinese pak aan, dat is waar. Nee. En Noor? We, ja. Je, je hebt wel een, een buurtbouwer we nodig, anders snap je het niet. Noor, nee. Noor luister, uh, uh, minister De Boer, toenmaat van Milieu, weet je, mevrouw De Boer, en... Uh, En het, het die hebben ook in het radioprogramma, zeggen ze nog, dat ze ons eindeloos zullen steunen. Einde en daarna de gaat de gemeente iets doen, de want de gemeente is onafhankelijk in ja, ja. Nederland. Zeg maar. En dus de staat kan Frist. niks doen tegen die gemeente. Hij wil ook iets zeggen. Ja, maar het ja, ja, ja. Belangrij iets ja. belangrijkste is het juridische gedeelte, het overraad, ja, waar het over gaat, want dat is waar je geld zit. Is dat de gemeente, die hoeft zich niet aan die regels te houden. Want dat is namelijk onafhankelijk in Nederland. Dat mag wel, maar dat ja. hoeft niet. Ik kan straks thuis googlen de, de geschiedenis van het instituut. Dit en ze waren niet willen. Nee. Simpel. Maar je hebt daar toch wel op radio? Ja. Dat zijn zij zei het, dat ook, zegt. zegt op, ja hoor. Die zeggen in, in een soort toespraak bij ons op de tuin toen. Zei hij dat hij zich schaamde. Niet heel letterlijk, maar wat het zou een staatszaak moeten zijn. Ja. Met andere woorden schaamde. Nee, hij, voor het feit ja. dat... Dat de staat hier niets He? aan betaalt. Nou, nou, nou. Is zit in dezelfde VDAB? Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nou komt, komt het. Ongeveer zegt hij dat, ik kan het zelfs zomaar laten horen, dat is namelijk helemaal niet het probleem. Hij zegt ongeveer dat, maar luister nou eens wat je zegt en wat hij dus ook zei. Want dat kun je dus als ambtenaar uitleggen hè, dat het een taak zou zijn van het Rijk. Nou, hoe vaak als zijn minister, wij. Hoe, ...als minister, dat het een taak zou zijn van het Rijk. Hoe vaak zijn wij niet benaderd... ...of wij dat niet allemaal, wat net ook gezegd wordt... ...in Wageningen onderbrengen. Hoe vaak is dat niet gezegd? Ja, dat is wat de mensen denken. Dat, nee, maar dat is dus de uitleg... ...die een ambtenaar ja. aan die tekst geeft. Yes. Dat is wel even belangrijk om te weten. Is dat een ambtenaar, als hij zegt... ...dat het al lang een taak van het Rijk had moeten zijn... Oh, dan stuurt hij je meteen ah, naar Wageningen... Okay. ...want daar zit het Rijk... En dan ben je dus weer niet meer van het Rijk, want Wageningen is namelijk onafhankelijk en een bedrijf. Dat is geen universiteit, dat is een bedrijf. Daar wordt geld verdiend. Dan zou je eigenlijk moeten zorgen dat het Rijk Wageningen daarop aanspreekt. En dat kan, want mijn nichtje die, die studeert in Wageningen die Roos, de volgende keer. Maar het Rijk kan daar niet, kan daar, heeft daar niks te zeggen. Wageningen is echt een commercieel bedrijf is niet gewoon een universiteit als Utrecht Serieus, check het maar Nou ja, dat geloof ik wel Maar dan ja, is, is dat heel... dus niet het Rijk En nee, nee, als het dan in handen zou moeten zijn van het Rijk Dan moet het ook zuiver In zijn handen in van, van het Rijk, het Rijk dus. Ja. Nee, want als het in handen is van het Rijk Komt het dus nooit meer terug bij die mensen van wie het eigenlijk is dat kan een voorwaarde zijn. Jij kan, jij kan Die voorwaarde heb ik ingeleverd. Toen kom ik daar dus gelijk uh, weer twee maanden wachten voor het volgende gesprek. Want daar uh, gaan ze dan twee maanden lang over oude hoeren. En daarna kan het uiteindelijk niet. En wat is hun reden? Hun reden is dat dat gewoon op het moment dat zij dat daar bewaren. Dat kost geld om dat daar te bewaren. Dat moet terugkomen dat geld. Dus als je daar iets bewaart moet het alleen maar iets zijn wat geld gaat opbrengen. Dus in die bank in Wageningen ligt zo goed als niets interessants meer. Er liggen alleen maar lijnen die voor grote commerciële bedrijven interessant zijn. Maar geef jij jouw zijn. zaadjes uh, gratis aan, uh, ja, aan die mensen uit die stoppenwijk. Ja? Ja, ja. Nou, we hebben bijvoorbeeld, als je dat is mijn werk. Maar die kan je bijvoorbeeld die weer niet uh, gaan vervoeren. Dus die, dat soort... Uh, ja, die mag je dan weer niet terugbrengen inderdaad. Dan heb je weer andere regels. Weet je, wat ook wel een kernzaak. Zou je ze vermeerderen, die zaden? Jawel, maar dat, dat proberen de, we ja, ook wel. Dat, dat maar dan moet moeten de de mensen de eerst worden. leren dat er seizoenen zijn en niet dat er... Ja, en, nee, en, dat we kiezen. We kiezen. en dat Ik soort dingen. Ik zal ja, Dat vaker een de zaak is, misschien, we begrijpen dat al lang. misschien, maakt het wel duidelijker, is dat uh, de industriële tomaat, zijn zo gekweekt... Die er Hollandische er wasserbomben. Precies, precies, 40 in een doosje passen, maar feitelijk gaat het nou ineens deze. over die plantjes dan en wat dan ik dan doe. Dan en feitelijk gaat het over dat krantje. En dat krantje, dat is precies wat ik in het begin deed. Het ja. Laat hem nou ook Kruinten even over wat al zeggen. Die zaadjes. Ja, maar hij is niet ja, maar... te bestaan. Hij moet hierheen praten. Ik ken die verhalen al. Ik ken die verhalen al. Ik gaat alleen maar over de zaadjes. Toch? Ik ben ja, nog steeds ja. over het krantje bezig. Ja. Vanwege dat het ideaal oh. hier is, in dat raadje. Ja. Nou, vat het er dus samen. Nou, okay. Snap je, hier ben ik mee begonnen. Met van, de, deze ruimte moeten zijn voor mensen leuke dingen te doen. Zo kom ik ook bij Willem de Ridder terecht. Zo, zo kom ik in, in die hele shit terecht met al die kloten omdat ik zag dat niemand het deed. En ik hoefde toch niet te werken, want ik ben arbeidsongeschikt voor mijn hele leven lang. Best dus waar, dus best ik had ja. daar tijd voor. Dus best ik best heb wel. mijn tijd daarvoor gegeven. Ik krijg steeds meer brieven, papieren, officiële brieven, van alles. en van, van, Oh, wat goed en wat fantastisch en op een gegeven moment willen ze het allemaal hebben en dat is natuurlijk een rare situatie als jij mij schetst dat als ik wat voor mijn buren doe en ik zou wat voor mijn buren terugkrijgen maar ik krijg van hun niks terug ik blijf alleen maar daar nou op de positie ja, zitten ik ben arbeidsongeschikt en heb niets meer over mijn eigen werk te zeggen dat wordt een hele rare wereld Gust staat in de dat video met door, door, hè. De ze zijn de, de, de tien uh, interessantste genetici van de wereld en dat gegeven moment <lacht> zie je niet meer, en dat zegt je dan dan maar, ben ja. <lacht> zeg je ook ik dacht waar ben ik nou toch beland dat is een setje gedaan hoor. Ben je uit positie geloofd? Nee, toch? Nee, je Neen, nee, hè, euh... nee hoor. Ja, hier heb je nee, medaille alsjeblieft. Alsjeblieft, we als medaille. <achaal> ik Pas op voor die weigeren. Nou. Ik hoef geen weigeren. Ik eens dat leuke gedicht voor. Ja, ik de naam van die Ja, Zal ik een leuk gedicht voordragen? We willen altijd lachen. Wil je dat even vast We komen wel een beetje serieus over vanavond. Serieus? Lichaam toch serieus? Dan, uh, dat blauwe tas, hoor. Je... Om even weer een beetje de zaken te ja, neutraliseren. Van die, die, die meneer van die wacht. Ja, ga je hem. Uh... Nee, ik ga het niet eens om neutraliseren. Ik ga het Ik gewoon om van. Dat mensen gewoon moeten begrijpen je gewoon hoe, hoe diep geworteld zo'n verhaal zit. En hoe ongelooflijk gemeen het werkt. Luister, goed zo naar Ik ga een gedicht voordragen van Daniel Charms. Voordragen. Of nee, voorvallen, sorry. Opgedragen aan Marina Vladimirovna Malevich. Het blauwe schrift, nummer 10. Er was eens een roodharige man die geen ogen en geen oren had. Hij had ook geen haren, zodat men hem maar bij wijze van spreken roodharig noemde. Spreken kon hij niet, want hij had geen mond. Een neus had hij ook niet. Hij had zelfs geen armen en benen. Hij had ook geen buik. Hij had ook geen rug. Hij had geen ruggengraat. Hij had helemaal geen ingewanden. Hij had niet. Zodat het niet uit te maken is over wie het gaat. Laten we het liever niet over hem hebben. Oh, een wil ik. Ah, yeah. Ja, 6, 6 januari 1937. Dat is ja. Ik ga het niet over hem hebben, maar dat is een verhaal. Eigenlijk zou het nog een keer moeten worden. Er was een roodharige man, wat? Die geen ogen en geen oren had. Hij had ook geen haren. Zodat men hem, maar bij wijze van spreken roodharig noemde. Spreken kon hij niet. Want hij had geen mond. Een neus had hij ook niet. En hij stonk verschrikkelijk. Nee. kon hij niet altijd. Hij had zelfs geen armen en benen. Hij had ook geen buik. Hij had ook geen rug. Hij had ook geen rug gehad. Hij had helemaal geen ingewanden. hij had niets zodat het niet uit te maken is over wie het gaat. Laten we het er niet over hebben. Ja, eigenlijk toch. <laughs> met een het ja. <laughs> maar heb je nou ook die, die naam onthouden, van die, uh, de man die binnenkort gaat tegenkomen in Rotterdam? Die kunstenaar? Hoor, wat heet die? Die Rotterdamse kunstenaar. Die van het Noorden Eiland. Ja, Joe Sillen. Joe Sillen. Ja, als je dat in Google. Joe Sillen ja. Maar je komt er tegen gewoon nou, ja, ja, ja, Dat is wel niet het gemaakt. Ja, nou, dat gebeurt gewoon. Door de eiland, door, hè, Zo ver hoef je niet te zoeken, hoor Waar is die mee? Sint Herman vanavond weer Nee. Nee. nee. Oké, okay, ik hoorde net over het eiland. Ik moest meteen... Nou, ja, oké, okay, maar door de eiland, en door, dus dat kan ja. niet uitblijven hoor. Je zou ook zelf contact met Bob kunnen dus zoeken. De, de, de Australië project Maar het lijkt me zo dat je gewoon tegenkomt. Herman is even op vakantie. Naar Australië. Nee, <coughs> uh, volgens mij is hij, dan, uh, hij zit dan... Nou, hij woont op het Noordereiland, volgens mij. En uh, dan gaat hij naar het Zuidereiland op vakantie. Zo zit hij er. Zo Ja, Ik heb mm -hmm. van jaar geleden in 25 jaar gewoond, Een soort ook En hij uh, heeft van het Noordereiland een soort denkbeeldig schip gemaakt. Dus je hebt het Noordereiland krantje, en krijgt iedereen. En al die mensen die daar wonen Oh, echt? Die varen op dat schip Noord Ja, want het Noord-Eiland is een schip. Nee, Rob, dat is zijn, dus, zijn continu kunstproject. Ja, hij uh, heeft ook wel eens gewoon op het Noord-Eiland bij alle adressen. Had hij helemaal uitgetekend. Over een geel vloeilampje, een rood vloeilampje, een blauw Wil je dan precies aansteken door het hele Noord-Eiland? Oh, wauw. Leuk. Leuk, nou, dat leuk. Is leuk. Dat is mij. Ja. Noorder oh, ja. okay. Eilanden niet moeten zoeken. Dat nee. ga even, Gaan Gaan we even de een Noorderlichtje opsteken. ook een art gallery op het Noordeiland. Nou, Noorder, dan okay. kun je de klappen met twee handen tegelijk. Maar. Dat is de bedoeling van de raam. Noorder Eiland. Jo, dat gaat. All right. Bewaren waard. Maar het is zeer kwetsbaar. Nou hè, en heel klein hè? Heel klein, veel te klein. En ik begrijp dus eigenlijk niet dat dit allemaal, dat schaam je wel een beetje particulier initiatief moet zijn. Ja, van bijna... Het zou dus een overheidsstaak dienen te zijn. Wij stoppen geld in de... Maar de internationale daar uh, is heel erg veel internationaal overleg over. Maar dat het natuurlijk locatiespecifiek, dus in alle afzonderlijke landen ook overal, dient te zijn. En dus ook in Nederland. Uh, dat spreekt eigenlijk vanzelf. Het interessante hier is dat het uh, allemaal niet is opgeborgen in dozen, in laboratoria, maar in de natuur... Um, zijn het belangrijkste probleem is het gebrek aan grond, ik heb hem gevraagd uh, hoeveel heb je eigenlijk nodig om te kunnen investeren in, uh, in het bewaren. Uh, hij heeft twee hectare, hier is een dat is natuurlijk veel te weinig. 40 hectare zou nodig zijn. Het is natuurlijk een levensbelang, toch lijkt mij voor Nederland. Ja. Maar u wil hier zeker aandacht aan gaan besteden? Ja hoor, Dan zijn we hier. En uh, het is niet incidenteel. Daar gaan we wel mee verder. En sindsdien zijn we van proces, inval, uh, politie, gesodemieten, uh, van... Uh, we hebben gekse gekste dingen meegemaakt. Sindsdien. Hij was niet, hij echt minister toen. Van ontwikkelingsnummer. Dat is een minister die in functie dit beweert, dan ga je ervan uit dat je 40 hectare ooit een keer ergens vandaan krijgt als jij het hebt over wat verwacht je dan ja ik ben er stil van ik ben er echt stil van sweet and gentle when you say goodnight just squeeze me But please don't tease me. I get sentimental when you hold me tight. Just squeeze me. But please don't tease me. Listen her since she went away. Sack of the blues the wait today. Count of the night I'm waiting for you.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 I'm waiting for you. I'm in the mood to let you know, darling. You know. aandacht aan gaan besteden. Ja, dan gaan ja hoor, dan zijn we hier. en uh, Het is niet incidenteel. Dan gaan we wel mee verder. Ja, dan gaan we wel mee verder, zei hij. We gaan altijd verder. Is... Ja, dan, gaan we, altijd verder. Ja, we gaan ook altijd ja. verder. Ik krijg dit terug, zeg. Het is dat je ja. zo'n goede vriend hebt, dat je voor je bek geslagen Waarom heb je dat niet gedaan, hoor? Wat doe je dan? Hij denk dat gewoon die een dat is goed, hè? Ja. Hé, hey, maar weet je wat het is? Ik kan niet uh, dit soort grote maatschappelijke uh, problemen oplossen. Ja, maar Ik wilde helemaal niet meer nee, nee. maatschappelijk probleem terechtkomen. Nee, was. luister nou even. Luister. Ik me, luister, nee. luister nou even hoe kleinschalig ik dat. Ja, in de dag kan. Ik I know I, ja. know, I know, I know. Maar Pas op moet je waar je mee begint. Ik weet waar ik mee begin. Dat wil ik even uitleggen. He, er zijn op meerdere vlakken dingen die jij schetst, die zo ongelooflijk onbegrijpelijk zijn, ja, dat je het echt niet snapt. En uh, die zo eenvoudig op te lossen zijn, um, en ze doen het niet. Ik vraag me ook wel eens af met die vluchtelingen, die komen allemaal hier. En al het geld gaat meteen in het demotiveren van die mensen. Veel te lang laten wachten. Ja, iedereen raakt gedemotiveerd. Mensen, en als ze alweer terugkomen dan in onze maatschappij of ergens anders, dan is er eigenlijk niks meer van over. Die mensen hebben grote problemen. Terwijl als je aan hun zou vragen, allereerste vraag, oké, okay, nou ben je hier gekomen. Wat is je plan? Wat wil je doen? Waar ben je goed in? En hoe kunnen we je helpen om dat te gaan doen? Als je dat dan in een Europees verband zou doen en die mensen zou stimuleren, dan kan dat soms in Engeland, soms in Duitsland, soms hier... Soms in de bergen. Nou, daar hou je toch altijd dat crap over. En mensen gewoon helemaal niks kennen. Maar... <laughs> die verdelen we, ja, ja. <laughs> we dan. Die verdelen we dan. Die verdelen we dan. Dat hoort er dan bij. Dat hoort er dan bij. Dat hoort er dan. Maar dat gebeurt niet. Niemand stelt die vraag. Dus alles is omgekeerd. Alles is in controle. En, het, uh, en, en, en, en al het geld gaat daarheen. En uh, daar is allemaal gesteggel over. En ondertussen gebeurt er niks met die mensen. Hè? Terwijl het daar toch over gaat. Ja, het lijkt wel een soort tegenkrachten zijn. Hè. Dingen die echt zo duidelijk zijn met veel dingen in het leven. Nou, ja, de gemeente krijgt om dat om, omdat we... ik hier zit bijvoorbeeld, krijgen we ongeveer rond de 800.000 euro per jaar. Daar hebben wij nog nooit een cent van gezien. <lacht> ja, ook met reintegratie dingen die hier mensen. Maar dat krijgen, krijgen dus. zij wel omdat wij hier zitten. En daar procedeer je nou tegen? Nee, was het maar zo. We hebben helemaal geen geld en we procederen eigenlijk alleen maar met geld wat we al niet hebben en alleen maar om door te kunnen blijven gaan want als we niet door dan zijn we failliet en als we failliet zijn gaan we dus niet door dus we moeten van alle, alles bij elkaar schrapen en we moeten gewoon nog twee jaar of drie jaar geduld hebben en dan pas zitten we voor de rechter waar je moet weten en dan kun je ook over die 800.000 euro van de gemeente Utrecht gaan vragen. Want die zijn dat al kwijt. dat hebben ze al papieren van gestuurd. Aan al het gesodemieten wat ze met ons hebben vanwege die rechtszaken. Die verhalen dat gewoon terug. Wat denk jij nou? Hoe denk jij dat dat werkt? Dat geld gaat voor ons. Dat besteden ze aan ons. Maar dat wordt wel tegen ons aangebracht. En waar procedeer je dan eigenlijk tegen? Tegen het hele verhaal hoe het gelopen is gewoon... Dan moet je even lezen door de... Nou ja, goed. Maar wat ik dus even wilde zeggen met die, met die vluchtelingen en ook waar ik mee begon, van ik kan dat niet oplossen. Het enige wat ik kan doen, is mensen die zich te sterk van maken dat dat anders is, om die mensen te versterken eigenlijk. En om daar iets omheen te bouwen. Ja, dat die mensen sterker worden en dat ze dat vol blijven houden. We zijn allemaal mannen op de chat. Die zijn helemaal verliefd op je stem. Nou en jongens en recht. meisjes. En je kan door kijken toch? We hebben het toch een webcam? Ja, zijn... Ik doe juist de hele tijd een beetje, beetje netjes. Zodat je dat allemaal niet kan zien. Want anders zit <lacht> er helemaal niks op die chat. Dan blijven ze daar alleen nog maar over hoe, hoe lief de stem is. En ja, mooi. En oh ja. <lacht> <lacht> ja. Eva luistert niet ook. <lacht> ja. ja. Kan ze niet nu? Nee? Ja shit. <lacht> ja gelukkig. <lacht> het programma is ongeveer wordt ongeveer geschreven als een heftige discussie met dames met mooie stem. Ja. ja, ja! Nou, hè? Mooie stem. Oh, <laughs> Lief! Ja! Programma ja. hebben. Wat? Eén keer per week opzij. uit Op Noor Indigo? Natuurlijk. Op Indigo? Nee. Op Indigo gaat het vrij makkelijk. Ja. Ja, dan moet je maar even met Noorkor sluiten. Want net als we door de eilig. Niet, niet slecht dat jullie elkaar goed hebben. vandaag. Dit hoort helemaal meer bij ridden. Ja, ja dus Dit is gewoon helemaal ridden. Ja. Dat merk ik ook aan de mensen die nog blijven hangen en ja, het is het dat ze, omdat het nu het einde van alles. het programma is nu komt het dus pas een mooie stem en uh, ja, het is een soort het is, op zo'n is hij uh, weer het, het is nog twee minuten ja, het is, en dan het is, is het niet afgelopen, afgelopen. Ja, niet afgelopen maar ja. Ja. laat die mooie ja, daar ben ik toch een beetje in verlegenheid gebracht. Ja, Het lijkt een beetje mooier je stem even je telefoon met mij. Nou jongens en meisjes, de camera nog even op door. 0, 6. <tie tie> 1, 2. En liep de 1, 2... 9. 9. 8, 4. Ja? Nee, ja, maar nee. 2, 1, 5, 4. Ja, ja. Je kan natuurlijk wel mailen. Gelijk billen. Ja, Je kan mailen. Nou, welcome. It's a great place to live, Puntaniel. Hoor jullie dat? Welcome. Very fast, very fast. Welcome. <laughs> it's yeah, a great place to live, Puntaniel. <laughs> well, well, I'll lay my watch, and it's time to go. Bad leaders that way ain't playing no more. Let it roll. Reeling and rocking. It was a reeling and a rocking. Roaring till the break Come huh? yeah. We zijn toch uit te eten? Nee. De klok loopt klok niet gelijk. Nee, Super, Maar die hè? klok, die klok die loopt een minuut voor ja, omdat we je een, een best minuut vertraging hebt. Oh ja, daar is dus een ja een dat is dus een minuut vertraging. een beetje. je, hè? Je hebt dus nog een minuut. Ja. Dat gaat, hè? Dat is gewoon extra. Een minuut, een een minuut. Je moet je dicht van. De minuut er wel eens door, die keer dus net op, even op 7, Ja, dat eten je ook, zei van, jullie ja. hebben het altijd over de lippen. Hoe jongen als je reist, geef je dan niet over aan dromen, maar laat je fantasie gaan en schenk aandacht aan zelfs de kleinste details. Nou, dat is een mooie. De Lily Dat was het.